Van Justitie van Quickenborne vindt het verontrustend dat er opnieuw een mogelijke aanslag is vereideld. Gisteren pakte de politie zeven mensen op verschillende plaatsen op in West-Vlaanderen en in Gent. Ze zouden aanhangers zijn van terreurgroep IS en worden ervan verdacht dat ze een terroristische aanslag in ons land aan het voorbereiden waren. Volgens van Kwikkenborne bewijst deze zaak dat de inlichtingendiensten goed werken. We hebben veel geleerd na de aanslagen van 2016. We hebben structuren in plaats gesteld en ook at waar de hoofdverdachte waar vandaag op figureerde. Die stond op de OCAT-lijst, dus die werd in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. En het is door dat soort structuren dat we vandaag sneller kunnen optreden en tijdig kunnen optreden. In Servië is gisteravond opnieuw een schietpartij gebeurd. Er vielen acht doden en dertien gewonden. Het gebeurde bij de stad Mladenovac op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Belgrado. Een 21-jarige man schoot vanuit een rijdende auto met een automatisch wapen op mensen die voorbij kwamen. Hij vluchtte daarna naar een dorp waar hij door de politie omsingeld werd. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mensen schoot. Woensdagochtend nog schoot een leerling van dertien jaar acht mensen dood in een basisschool in Belgrado. Ed Sheeran is in New York vrijgesproken van plagiaat. Die zaak kwam er op vraag van nabestaanden van een van de songschrijvers van Marvin Gaye. Die vonden dat de hit Thinking Out Loud van Sheeran te veel leek op Let's Get It On van Marvin Gaye, een nummer van 50 jaar geleden. Volgens Ed Sheeran draaide de discussie om vier akkoorden die erg vaak gebruikt worden in popsongs. En ze zijn niemands eigendom, zei hij. Ze mogen door iedereen gebruikt worden op gelijk welke manier, net zoals niemand eigenaar is van de kleur blauw. These chords are common building blocks, which were used to create music long before Let's Get It On was written. And um, will be used to make music long after we are all gone. No one owns them. All the, all the way they are played, in the same way that nobody owns the color blue. En na 33 jaar is voetbalclub Napoli weer landskampioen van Italië en dat wordt in Napels uitbundig gevierd. Napoli had genoeg aan één punt en speelde ook 1-1 gelijk op het veld van Udinese. Dit is de derde titel in de geschiedenis van Napoli. Bij de vorige, in 1990, was Diego Maradona er nog de grote held. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel straks nog meer over die terreurverdachten die opgepakt zijn, onder meer in Gent gisteren. Info vanuit het parket. En vandaag gaat in Zelsa ...laten de gemeentelijke kinderopvang weer open. Woensdag werd er een kindje onwel en ging alles dicht. Het weer wordt wisselvalliger, een mix van wolken, opklaringen... ...en later op de dag ook een bui mogelijk. Het blijft wel zacht qua temperatuur, maximaal 18 graden... ...en dat blijft zo ongeveer voor het weekend ook. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half zeven... ...en in de app van VRT Nieuws. Met een oombrief volledig op maat gemaakt lamellendak... ...geniet je langer en meer van je tuin. Het was goed hier, gisteren. Het was echt goed weer, hè. Klopt. Oh, ijsjes. Dirk Belderbos uit Antwerpen is al wakker. Goedemorgen, zegt hij. Peter en compagnie. Het is Kim en Shema. Uh, Charlotte. Wat? Oh, jij mist al. Ja, zelfs okay. als ik al begin te missen, dat is niet hey, goed. Sorry, sorry zeggen. Sorry, sorry. Shema dat ik jou verwarde <laughs> met Charlotte. <laughs> Goedemorgen. Het is drie over zijn zo. Kom maar binnen jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Hmm. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Maar goed bezig, hè? Maar hoe vind je van jezelf dat je bezig bent, Kim? Ik? Jezelf? Ja, in het leven? Eh... Uh... Ja, ja, wel goed. Zodat je punten moet geven. Hoe goed uh, ben je dan bezig? Uh, ja, eigenlijk wel een 7 een of 7,5. Mooi, Charlotte. 12 points. Ja, ah. dat, dat is een vrouw. Hey, 12 punten, vind altijd ik Altijd overdrijven, hè. Ja, in <lacht> Nog maar 10 geven, hè. Dat is waar. Ja, ja lieve luisteraar, de vroegste vraag. Hoe goed vind je jezelf bezig? Je mag jezelf nu eens punten geven. Je mag overdrijven van 1 tot 10. En zet er gerust bij waarom dat zo is. Deel dat nu in de app van Radio 2. Je dag gaat zo goed beginnen. 100. Ja, ik wist het. Hey, hey, hey. Ja. 3R2, Radio 2. Goeiemorgen, Goedemorgen. En we met teardrops. Radio Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Van Maan Goldman. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. En op die vrijdag is het vandaag gewoon 5 mei. De dag dat je hoorde op radio 2 dat ze een serieuze aanslag zouden hebben vermeden. door een boel jongeren in ons land. Ja, dan maak je zo meteen ongerust natuurlijk. Maar het is opgelost. Ja, ja het is opgelost. En minister van Kwikk en van Justitie is blij dat de inlichtingendiensten goed werken. Oké, okay, dankjewel, Kwikkie. Gisteren net geen blote benen dag gehaald. Alhoewel er had iemand bijna 26 graden in de tuin. Maar officieel was het net geen 25 graden. Vandaag zou het een beetje minder zijn. En de vroegste vraag, hoe goed ben je bezig? Geef jezelf eens punten van 1 tot 10 en zet erbij waarom. Annick, die is, uh, die is blij met zichzelf. Ja, die heeft een cd-kast gemaakt uh, met wijnbakjes. En ze vindt het zeer mooi, dus ze geeft zichzelf een dikke 10. Cd's, dat was lang geleden. Ja. Oeh. Ja, die zitten ook in bakken bij mij, maar doe daar niks meer mee. Nee, die zitten bij mij ook in de kelder. Mm. Maar kijk, je kan ze ook gewoon in wijnbakjes steken. Goedemorgen, dag Robert de Rijt uit Aartselaar. Goedemorgen, morgen allemaal. Goedemorgen. Dat is een vrolijke voorbeeld. Goedemorgen, tijdrekking. Zeg, Robert, vertel eens: 7 op 10? Ik geef er meer, uh, meer dan 5, uh, anders ben ik het Ah, dat is juist, ja. <laughs> Wat? Had dat op gebeurt dat wel eens bij jou, Robert? Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja, maar toch een 7, waarom? Ja, ik ben alle dagen bezig. De garage de, de op kazen, iedereen hier, hier, thuis zou het mee, mee helpen. Dus, oh, uh, maar dan verdien jij toch wel meer als een 7? Kom op, een 8. Ja, ja, dat is goed. dat? Die... <laughs> ja, ik ga mijn nacht geven. Ja. Ik ga mijn acht geven. Kijk, ik dus heb een kun... dag erbij dat ik. Het is een dag erbij dat ik echt geen goede heb voor iets te doen. Oh, oh je zakt weer. 7,5 en half. Spijtig. <laughs> <laughs> maar Robert, het is vrijdag, man. En op dit moment is het nog redelijk goed weer. Je hebt net een 8 gekregen van Kim. Geniet van de dag, hè. Voor u hetzelfde. Komt goed. Net heel mooi nieuws. Uh, Reggie heeft gezegd dat hij eventueel nog wel een kindje wil in zijn nieuwe relatie. Ja. Als die mens zo doorgaat, dan kan hij dit liedje weer mee het hier nog voor een hele stad, zeg. Vier moederdag met Douglas. Want mijn moeder is de allerliefste. De beste. Mijn moeder is mijn voorbeeld. Mijn beste vriendin. Ontdek de mooiste parfums en andere beauty cadeaus. Profiteer van ronde prijzen op alles. Douglas. Vol vlinders in je buik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 Belangrijk over koers. Want belangrijke dag voor de wielerfans. Die is de start van de Giro de ronde van Italië. En hier in België, ja, we zijn er zeker van. Hè? Remco Evenepoel, die gaat, het, die gaat het toch helemaal maken. We hopen, het, hè? we hopen dat in september won hij nog de Vuelta, de ronde van Spanje. En mocht hij nu ook de Giro winnen, dan is dat de tweede belangrijkste wedstrijd voor hem op rij. Gaat hij doen, hè. We hopen het, ja, tuurlijk. Maar hopelijk is corona niet de spelbreker uh, daar, want uh, het virus gaat rond in het peloton. Uh -huh. En ondertussen uh, kunnen al zes renners niet starten aan de Giro, omdat ze besmet zijn. En Evenepoel, die zelf, zelfs apart slapen, uh, niet bij andere renners op de Kamer, om besmettingen te vermijden. En hij zal ook nog andere dingen doen, dat zei hij uh, tegen onze Sportza-journalist-collega Renaat Schotten. Ja, hij zei dat inderdaad, Remco Evenepoel, die gisteren nog op Sportza veel interviews geeft, maar hij zei... Van zodra er eigenlijk veel volk bij komt te kijken, zoals wat ik vanavond wel verwacht, denk je dat het misschien wel slim is om uh, uh, de handshell weer mee te nemen. Uh, misschien geen handtekeningen uit te delen of met een eigen pen. En uh, tussen het volk wel met masker uh, op ja. staan. Plots waren we weer drie jaar uh, ervoor. Ja, inderdaad. Uh... Ongelooflijk, ja. Maar corona, we gaan ervan uit dat hij dat niet krijgt. Uh, het is wel even geleden dat er nog eens in Belg de Giro gewonnen heeft. 45 jaar geleden zelfs, het was Johan de Munk uit Waarschoot. Waarschoot, ja. Wordt ik was daarbij. Alleen niet echt? bij de overwinning. Dat is punt, hè. Ja, die mensen die woon op mijn dorp, ik ben vandaar. en uh, toen hij gewonnen had, toen ja, werd hij gevierd als een koning. Die werd in mijn beleving binnengebracht op 16 paarden en iedereen had een roze petje op van de Giro, met uh, ja, een zwart-wit foto toen ook van Johan de Munk. Prachtig. En jij was daar echt bij? Ja, ik, ja, wat is dat, 45 jaar geleden? Ik was een jaar of zeven ongeveer. Ik stond erbij. Ja, supergrappig. Ja, iedereen kwam kijken, toch logisch. <lacht> bon, even kijken, toekomstige mama's en papa's. Dit, ja, het is een nieuwe dag, er zijn volgend jaar verkiezingen. Een nieuwe dag, een nieuw voorstel. Groen wil het geboorteverlof optrekken naar 15 weken. en We komen van ver. Hè? Charlotte, vertel eens. Ver, ja. Groen wil evenveel ouderschapsverlof voor beide ouders. Vijftien weken. En dat is echt wel uh, een pak meer. Het stond uh, vanmorgen in de krant. Nu krijgen moeders al 15 weken geboorteverlof. En ze willen dat eigenlijk gelijk schakelen met vaders of meemoeders. Dat dus uh -huh. zijn dan de vrouwelijke partners van uh, de biologische moeder. Nu kunnen die maximaal 20 dagen afwezig zijn van het werk. En thuisblijven bij de baby en de partner. Um, ze krijgen wel maar drie dagen loon in dat geval. En nadien krijgen ze een uitkering. En Groen vindt dat niet genoeg. wil het allemaal optrekken. Dat kost wel wat uiteraard. Ja. Dat is het enige probleem. Maar als je kijkt naar de Scandinavische landen... Ik denk dat ze daar twee jaar mogen thuisblijven. Ja, heel lang. Ja, ja. In sommige Oost-Europese landen ook. Soms een jaar of twee jaar. Ja, ja. Hoe lang was jouw geboorteverlof, Peter? Um, ik, denk, ja, ik ben langer thuisgebleven. Maar in principe heb je... Ja, ik ben zelfstandig, dus heb je eigenlijk op niet zo heel veel recht. Nee, klopt. Normaal is het... Hoeveel was het? Tien dagen? Of twintig dagen? 20 ja, dagen blijkbaar normaal gezien. Ah, ja, ja, ja, ja, ik dacht ja, dat je bedoelde als zelfstandige, dan, dan moet je het natuurlijk zelf inplannen. Hè. Exact, ja. Ja, maar dat is wel, wel iets. Dagen. Ik ben uh, drie keer bevallen geweest als zelfstandige. Ja, begin maar. Hè. Ja, dan, ja, moest je ja, heel snel, snel terug, terug gaan werken. Ja, ja. Dat is dat dus, het, zo. het is toch wel allee, unieke momenten die je ook liever langer wil beleven, maar dat gaat gewoon niet altijd. Maar het zou vooral ook een goede oplossing zijn voor uh, bijvoorbeeld de problemen in de, in de crashes. Hè? Altijd veel, veel mensen nodig daar en we hebben er niet genoeg en zitten met veel te veel kinderen. Als je dit soort dingen zou invoeren of toch minstens over nadenken, zou je daar misschien wel een pak geld kunnen uitsparen. Denken we. Jouw reactie, jouw mening is natuurlijk welkom bij ons. Ik kan je delen in de app van Radio 2. Goedemorgen, dit is Sam Smit. And Calvin Hollis, Peter and Kim. WRC Radio 3 Everybody's looking for somebody for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love home. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your all into mine. Don't be shy.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 We built this Dat is wakker worden op een vrijdag. Ons Kim van ons, die heeft iets gedaan. Dat was gisteren te zien op de televisie trouwens. Een soort experiment. Het had te maken met een winkelkaart. En jij kan er misschien ook wel beter van worden. Je wordt het allemaal nog na half zeven. Is het exact intussen. zometeen het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Crow. Goedemorgen, minister van Justitie van Kwikkenborne vindt het verontrustend... dat er gisteren opnieuw een mogelijke aanslag is vereideld in ons land. Maar het bewijst dat de inlichtingendiensten goed werken, zegt hij. Gisteren pakte de politie zeven mensen op, op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen... en ook in Gent. Ze zouden aanhangers zijn van terreurgroep IS. En in Servië is er gisteravond opnieuw een schietpartij geweest. Er vielen acht doden en dertien gewonden gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Belgrado. Een man van 21 schoot vanuit een rijdende auto op voorbijgangers. De politie omsingelde hem intussen is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van der Riesen. En ja, er zijn dus zeven mensen opgepakt bij een politieinval op verschillende plekken in West-Vlaanderen, maar ook in Gent, die ervan verdacht worden hè, dat ze een terroristische aanslag in ons land aan het voorbereiden waren. Meer uitleg krijg je nu van Erik van der Sijp van het Federaal Parket. Ze waren op zoek naar wapens en ze hebben gesproken over een aantal mogelijke doelwitten, maar dat was nog niet bepaald. Die zeven personen kunnen we situeren in het Tjeetjeens milieu. De meeste hebben de Tjeetjeense nationaliteit en zijn vervente aanhangers van IS. Het gaat om, om jonge twintigers, dus toch wel jonge personen... die op korte tijd heel hard geradicaliseerd zijn. In de app van Verte Nieuws lees je meer details. Vandaag gaat in Zelzaten de gemeentelijke kinderopvang weer open. De opvang bleef gisteren dicht nadat er woensdag... een jong kindje in de crash onwel was geworden. Het is dan naar het ziekenhuis gebracht, maar is nooit in levensgevaar geweest. De buitenschoolse opvang en de crash gingen wel dicht... omdat het parket een onderzoek opgestart was. Maar nu kan alles weer open. zelzats Meester Brent Meuleman. Wat ik zeker nog wil onderstrepen is dat er op dit moment voor mij geen enkele aanleiding is om professionaliteit of het functioneren van onze medewerkers in vraag te stellen. Onze mensen zijn allemaal zeer erg aangenaam door gebeurtenissen en ik hoop natuurlijk dat het snel beter kan gaan met het kindje. Gisteravond heeft het gebrand in een huis in Aalst... waar buitenlandse arbeiders verblijven. Ze geraakten op tijd buiten. De brand ontstond beneden en ging tot de derde verdieping. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle... en kon vermijden dat het oversloeg naar aanpalende huizen. Volgens de burgemeester Christophe Dazen zijn er acht kamers in het huis... waar de buitenlandse arbeiders verblijven. Ze worden elke ochtend opgehaald om te gaan werken. Het huis was recent gerenoveerd en er was ook een brandalarm afgegaan. In Gent wordt het ontwerp... voor een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug aangepast, zodat speciale schepen eronder kunnen varen. Het gaat dan om schepen die restwarmte van de Gentse haven naar de binnenstad brengen. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een industrieel productieproces en daarbij niet meer zelf kan gebruikt worden. Een restje warmte dus. Maar die kan dan via die schepen wel op het warmtenet van Gent aangesloten worden. Het gaat om een proefproject in Gent. Een handbiker Jonas van den Stenen uit Locristie... heeft een bronzen medaille gepakt. Op de Wereldbeker tijdrijden paracycling in Oostende. Hij legde het parcours van 21 kilometer af in net geen 29 minuten. De overwinning was voor een Nederlander. Op de tweede plaats eindigde een Fransman. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af in het weerbeeld vandaag. De hele dag is er kans op een regenbui. Al zullen er waarschijnlijk pas na de middag wat regenbuien vallen. Zachte temperaturen bij een zachte wind. 16 tot 18 graden in Oost-Vlaanderen. Dat is ook wat de temperatuur is voor het weekend, 16 tot 18 graden. Zaterdag wordt even wisselvallig als vandaag. Zondag wordt een beetje beter, minder regen, wat droger weer dan. Als je nu in de app van Radio 2 zit, kun je zien hoe de weerkaarten, de verkeerskaarten tenminste, erbij liggen. Safa, precies. Veel groen vandaag. Vertel eens, Mona. Ja, heel veel groen vandaag. Eigenlijk kan ik enkel maar twee kleine files meegeven tot vijf minuten. Dus is dat de moeite? Nee. Is dat, dus, <lacht> alhoewel, ja. Je bent nu toch bezig. Ah, Kom ja. maar op. Ja. De binnenring rond Brussel bij Jette en op de Antwerpse ring naar Gent in de Kennedy-tunnel. We houden dat zo. <lacht> Zijn frigo-deals bij jouw oké-supermarkt. OK Zo krijg je nu drie sandwiches gratis bij aankoop van twee delio smeersalades. Ah, dat is schitterend. Dan loopt men een lunch helemaal gesmeerd. Maak het lekker makkelijk met de frigo-deals van Oké. OK. Oké, OK, dat is snel, goedkoop en makkelijk. Jouw morgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Kathleen Kazie uit Veurne staat te dansen in haar keuken. Blijven dansen, Kathleen. morgen. Ah, sorry, het liedje is gedaan, dus uh, kan gebeuren. Erg gezellige ochtendshow. Siska Schoeters die komt mee ontbijten. Die is volgende week ook jouw gastvrouw in Morgen. Je hoort me dan weer uit Liverpool... met alle nieuws over het Eurovisie Songfestival in Gustave. Siska krijgt elke dag bezoek van een hete beer. Welke hete beer hoor je na acht uur? Er zitten echt hete beren tussen. Mm, zeker. Je hebt twijfels. vindt zo erg. Ja, maar je kan toch niet als er vijf mannen komen die alle vijf hete beren vinden? Dat nee. Dinget, maar er is wel voor elk wat wils. Dat waar. De ene, de ene beer is al wat heter dan de andere beer. De ene beer is de andere beer niet, hè? Daarnet was er een voorstel. Of er is een voorstel gedaan door Groen. Ja, het zijn verkiezingen, lieve mensen. Maar bon, er is wel iets om over na te denken. Vijftien mm -hmm. weken... 15 weken ouderschapsverlof voor, uh, voor vader. Ja. Geboorteverlof, zeg maar. In plaats Lu van 20 dagen. In plaats van 20 dagen. Ludwien Stalens, goedemorgen. De, goedemorgen allemaal. Je belt vanuit Ledigem. En je werkt zelf in de kraamzorg. Ja, Wat vind ja, je van dat voorstel, dat... Ludwien? Je had een uh, mening. Ja, ik had een mening. Nu is het momenteel 20 dagen voor de papa's. Maar ik vind, de mama's die bevallen zijn van een tweeling... dan moet die papa eigenlijk recht hebben op 70 dagen. Oh. Ja, vijftien weken is nog wat anders. is nog veel meer. Vind je dat, dat dan te dat. ver gaan, misschien? Ja, ik vind dat wel een beetje heel veel. Ja? Maar ik vind, allee, ik vind die twintig dagen... ...vind ik nu al heel mooi voor een papa. Maar eigenlijk... Allee, ...bij een tweeling, er komt heel veel werk bij kijken... De mama moet twee maal op, s nachts voor de twee baby's. En als de papa dan al terug moet gaan werken, is dat wel heel zwaar voor de ja, mama. Ja, dat denk ik ook. Ik kan het me niet voorstellen dat wat ik gedaan heb, dat je dat dubbel doet. Dat moet nee. echt heel veel werk zijn. Maar vooral twee. Ja. ik zei het daarnet al, in de Scandinavische landen, daar zijn ze gewoon twee jaar thuis. Ja. Ja, dat ja, is... Wij charlen ja, dat... zo met onze kinderen, ik pleit zelf ja, schuldig, ja, dat hoe snel ik gaan werken ben. En al dat gedoe rond de crashes, rond de kinderopvang. Ja, wij zijn de ouders, moeten wij dan niet voor die kinderen zorgen? Ja, maar dat is nu ook het probleem, vind ik. Ik ben zelf ook grootmoeder hmm. en wij kunnen niet voor de kleinkinderen zorgen, omdat we allemaal zoveel langer moeten werken. Ja, dat heb je dan ook nog. Ja. Ook dat dan nog heb je, je dan ook nog. Nee. Ja, ja. Ik, heb, ja, ik had heel veel geluk dat mijn ouders al met pensioen waren. En die uh, hebben heel veel geholpen met kinderen. Maar dat is meestal niet zo. Hè. Nee. nee. En inderdaad, opvang is voor veel mensen een groot probleem. Ja. Mm. Los van het voorstel van de politieke partijen, want het zijn binnenkort verkiezingen. Hopelijk gaat dit debat veel verder dan een voorstel van één dag. Trouwens, Conor Rousseau ja. van vooruit, heeft hij nog geen nieuw voorstel? Het is een nieuwe dag. komt er misschien vast ja. wel. Ludwine, dank je wel Ludwin, voor je mening. Fijne ochtend.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 misschien. Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat. Het weekend ideaal moment om naar de winkel te gaan, die winkelkar te vullen... ...en dan op het einde van de dag, op het einde van je rit, een rekening te krijgen... ...waar je van denkt, het is gelijk allemaal wat duurder geworden. Ja. Gisteren was Kim op televisie bij VTM in het programma Ze Zeggen Dat... Andy Peelman, de man van 1 miljoen, ja. en Dina Terzago onderzoeken elke week iets dat ze hebben van horen zeggen. Je hebt meegewerkt, Kim. Leg eens uit, wat hebben jullie gedaan? Ja, Gisteren ging het om ze zeggen dat winkelen over de grens goedkoper is. Dus we hebben getest of uh, die, diezelfde winkelkar die we in België hebben geshopt, uh, hoeveel dat die kost in Frankrijk, in Duitsland en in Nederland om eens een keer te kijken of die perceptie van de mensen echt wel klopt. Dus we hadden exact hetzelfde boodschappenlijstje. Ja. En dat zijn wij alle drie uh, gaan winkelen. Ja, je leest dat in de krant. Van, oh, het, is, het is goedkoper daar en daar dan een hele lijst waar je moet gaan. Ja. Ze hebben het getest. Uh, daar zijn beelden van ook geluid. Luister en kijk rust even mee naar hoe het afgelopen is. Je hoort iemand en die zet er de prijzen bij in de verschillende landen. Geniet even mee. Oké, okay, voor Frankrijk zitten we ja. aan... 112,92. Oké. Okay. Bij Duitsland zitten we aan... ...100... 100. en -oh. ...30,25. -oh, ja. resultaat uh, yeah. voor Nederland zitten we aan... ...100... ...44,5. mij, dat is nog duurder. Het resultaat voor België is... ...100... Yeah. ...14... Ah, Ah, ja, dus dat betekent je moet niet naar het buitenland. Totaal niet, want met het duurste en uh, supermarkt, dat was in Nederland en België um, scheelt het dus 30 euro op een winkelkar. Reken dat even uit als je dat elke week doet. Ja. ja. Dat is gigantisch. Maar wat doen die Nederlanders ook? Dat zijn echt kapoenen. Dus uh, bijvoorbeeld, je hebt een busje uh, afwasmiddel van 400 milliliter in België. Datzelfde busje daar is 390 milliliter. Maar je ziet dat visueel niet. En bij heel veel dingen. Dat was zo bij uh, uh, cola, bij ja, tandpasta... Een beetje minder in die tube. Je ziet het niet. Mensen gaan toch ook niet direct kijken hoeveel oh, uh, of hoeveel liter. Slubbers. Of hoeveel liter. En zo. Uh, dus wij hebben dat allemaal gaan omrekenen ja. naar de juiste liters. En, en dan kwamen we dus op een veel duurdere kar uit. Dus ja, ik was daar wel heel blij mee. Want natuurlijk had ik, uh, was ik een beetje bang voor het resultaat. Ja, ja, ja. Maar ja, de, het is wel fijn uh, dat dus, dat ook een keer gezegd wordt. De winkelsector in het algemeen heeft het niet makkelijk op dit moment. Nu, bij Radio 2 hebben we de inspecteur, die heeft ook een winkelkar. En die houdt de prijsstijgingen in de supermarkt in de gaten. Met de winkelkar met ook vaste producten. Eind februari heeft hij nog eens gekeken. En op twee maanden was die kar meer dan 6% duurder geworden. Ja, dat is natuurlijk echt een probleem, hè. Ja, ja. Op radio2.be moet je maar even klikken, zoek dan naar de winkelkar en de inspecteur die is er gewoon ook vandaag om 9 uur is the one Don't answer my calls, you're losing a friend, But I'm losing it all, wish you could see me Fool me once again and see you need me Oh, and if there's a world where it could work out for us where well, your friends know my name And you're someone I trust, who oh, I'm a dog, yeah. I swear to God I go there Cause I know that I know that I'm gonna Eentje van bij ons is zo'n zoon zoon onwaarschijnlijke zanger. Daarnet waren we nog bezig over Reggie. Die heeft gezegd dat hij nog wel graag een kindje wil. En in verband met dat voorstel om 15 weken vaderschapsverloving te voeren voor uh, mannen. Hoe lang zou Reggie thuis blijven als hij wel van een kindje heeft? <lacht> Ik denk vroeger twee dagen en nu vier maanden. Maar gewoon van de regio. Dat is een kind van de wereld, onze Margot van de Regio. Kent overal haar weg. Stel dat je denkt, van, oh, ik wil die wel eens uitnodigen om mijn verhaal te doen. Doen, hè. Vanmorgen heeft ze een verhaal van hoop en veel courage. Margot, waar ga je vanmorgen naartoe? Ik ga naar Brecht in Antwerpen, naar Wouter en Stan. Uh, Wouter is de papa, Stan is acht jaar. En die zit al twee jaar in een uh, stoel door echt een stom en banaal uh, accident. Maar sindsdien staat hij in de wereld echt helemaal op hun uh, kop. Ja, op wat heel normaal is, maar zij hebben dat aangepakt zij, uh, zij gaan door zij gaan daar heel positief mee om en ze doen zondag ook mee met de Wings for Life ik weet niet of je dat kent, dat is een uh, wereldwijd loopevenement evenement, vindt ja. ook in België plaats, iedereen kan daaraan meedoen en je betaalt 20 euro inschrijvingsgeld of iets meer en dat gaat integraal 100% naar uh, ruggenmergstelselonderzoek. iets wat heel belangrijk is voor Stan en zijn uh, papa Wouter en daar gaat hij jullie straks rond 20 voor 9 alles over vertellen het is een prachtige organisatie, want die zijn ervan overtuigd. ooit gaan die mensen opnieuw kunnen lopen. Ik vind zeer, zeer straf. Zeg, Margot, ik zie jou daar staan in de app van Radio 2 en ook live bij ons op 1. Ja. Uh, kijk eens achter je. Want daar staat hij weer. Die prachtige goeiemorgen-morgen auto oh. van jou. Heel goed hoor. Mooi. Ja, je doet ik dan zie het... wel net dat er een uh, vogel. Uh, Iets zo'n beetje achtergelaten. Is het waar? Ja, kijk, kijk. Dat is pure liefde. Dat, dat was de Peter van verre vogel. Dat, dat zijn gevers, madame. Zeg maar, euh, ja. Ooit staat er iemand, je weet het, hè? Ja, ik ben zeer benieuwd. <lacht> Sister, the way to your heart, Mia Heilen uit Genk, die uh, laat nog weten van... Ik weet al sinds jaren als jullie deze oude koeien uit de kast halen... Het is erg gesteld met de Belgische muziek. Ik hou van Soul Sister, want Soul Sister zijn toch geen oude koeien zo. Ze hebben altijd hete beren. Toch, Jan en Pol? De en die Pol. ene beer is de andere beer. Die <laughs> We kunnen wel nog fantastisch zingen. Absoluut. Heel, heel... Straf. vind die Jan Leijers wel... Uh... Een hete beer. Oké, niks, Ja, Ali, Die heeft toch zo heel veel charisma? Nee? Ga door. Allee, bon. We moeten door met de show, zeg jij dan altijd. <laughs> Hallo, ik ben Coen Cracke. Ook een hete beer, sowieso. Maar goed, zeg fans van Beyoncé, het is nog altijd het moment... als je heel dicht bij Beyoncé wil staan... Over een paar dagen is het, 14 mei, op een zondag, in het Koning Boudewijnstadion. Ga dan nu nog snel naar radio2.be. Klik door op de neus van Beyoncé. En misschien wil je wel nog voor 9 uur je kaarten om zeer hard te genieten van Beyoncé. Nu doen. Cargo, een nieuwe dramareeks op Canvas. De Eritrese Kiki moet vluchten en trekt met haar familie naar Finland. Ze gaan in zee met mensen Maar tijdens de oversteek raakt Kiki gescheiden van haar man en dochtertje. Cargo, de menselijke kant van de vluchtelingencrisis. Vanaf zondag op Canvas en in de app van VRT Max.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 Het is 1800 seconden. Allee. 1, twee, drie... Daarom we ons internet steeds beter maken. En zijn we zo blij dat jullie ons verkozen tot beste internet volgens testaankoop. Geniet nu van dat beste internet thuis en onderweg met twaalf maanden lang 10 euro korting op One. Info en voorwaarden op Telenet.be Ik heb jou nodig vanmorgen. En het is niet voor onszelf, het is voor Gustave. En zijn goed. Het gebeurt allemaal na 7 uur. Goedemorgen. Elke dag. Telk voor 2. WFT Radio 2. En nu is 7 uur 14 nieuws. Charlotte Kroel. Goedemorgen. Minister van Justitie van Quickenborne is bezorgd over terreur in ons land na de vereidelde aanslag van gisteren. In Servië was er opnieuw een schietpartij. En voetbalclub Napoli is landskampioen in Italië.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 waar trouwens de hoofdverdachte vandaag op figureerde. Die stond op de ocat lijst dus die werd in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. En het is door dat soort structuren dat we vandaag sneller kunnen optreden en tijdig kunnen optreden. Brussel gaat vanaf volgend jaar het aantal deelsteps beperken. Op dit moment zijn er 21.000 toegelaten in de stad. Volgend jaar mogen er dat nog maar 8.000 zijn. De Brusselse regering wil ook nog maar twee bedrijven die deelsteps aanbieden in de stad. Er komen... Er komen ook meer plaatsen om de steps te parkeren, om wild parkeren tegen te gaan. En wie een step verkeerd zet, zal ook een hogere boete krijgen in Brussel. In het massa in Antwerpen hebben nabestaanden van twee verzetstrijders die gedeporteerd werden naar concentratiekampen... de horloges van de mannen teruggekregen. Ze werden hen afgenomen door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De horloges werden aan de families gegeven... tijdens de opening van de rondreizende tentoonstelling Stolen Memory. Een van de gevangenen was René de Hert. Voor zijn zoon Georges was het een heel emotioneel moment. Dat kleine dat ik hier gekregen heb... is een enorme emotionele waarde voor mij...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 Een 21-jarige man schoot vanuit een rijdende auto met een wapen op mensen die voorbij kwamen. Hij vluchtte daarna naar een dorp waar hij door 600 politiemensen zou omsingeld zijn. Volgens de Servische minister van Binnenlandse Zaken was het een terreurdaad. Woensdagochtend nog schoot een leerling van 13 jaar acht mensen dood in een basisschool in Belgrado. Ed Sheeran is in New York vrijgesproken van plagiaat. De zaak kwam er op vraag van nabestaanden van een van de songschrijvers van Marvin Gaye. Die vonden dat de hit Thinking Out Loud van Sheeran te veel leek op Let's Get It On van Marvin Gaye. En dat is een nummer van 50 jaar geleden. Volgens Sheeran draaide die discussie om vier akkoorden die erg vaak gebruikt worden in liedjes. Die akkoorden zijn niemands eigendom, zei Sheeran. Ze mogen door iedereen gebruikt worden op gelijk welke manier, net zoals niemand eigenaar is van de kleur blauw. These akkoorden are common building blocks, which were used to create music long before Let's Get It On was written. And will be used to make music long after we are all gone. No one owns them. All the way they are played, in the same way that nobody owns the color blue. En na 33 jaar is voetbalclub Napoli weer landskampioen van Italië. Dat genoeg aan een 1-1 gelijk spel op het veld van Udinese. In Napels zelf waren duizenden supporters naar het eigen stadion gekomen om de wedstrijd op grote schermen te volgen. De Vlaamse Eline Vermink woont er en heeft volop mee gefeest. Ja, dat was echt ongelooflijk. De stad is gewoon ontploft. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Een, een uniek moment. Iedereen bleef uh, zoveel mogelijk in zijn eigen buurt feesten. Uh -huh. Dus elke zone, elke wijk heeft zijn eigen feestje gehad. De feestnacht in Napoli verliep wel niet zonder problemen. Er was een schietpartij. Daarbij stierf een man van 26 en vier mensen raakten gewond. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Op de sportsite in Lovendig en bij Lievegem hebben archeologen veel resten uit de ijstijd teruggevonden. Dat is de tijd van de mammoeten. En vandaag gaat in Zelzaten de gemeentelijke kinderopvang weer open. Het blijft zacht weer vandaag. Maxima 18 graden in Oost-Vlaanderen. Wel wisselvalliger dan gisteren. Meer wolken. Vooral na de middag kan het wat gaan regenen. Ook morgen is dat het geval. Zondag wordt dan weer droger. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht en te vinden in de app van VRT Nieuws. De problemen op de weg Mona, vertel het ons. Op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Richting Brussel enkel 10 minuten aanschuiven vanaf Ternat. Nog wat file rijden op de Antwerpsring naar Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel en er rijden wel geen treinen tussen boom en wel vervangbussen. Oeh. Op zondag 14 mei in het Koning Boudewijnstadion. Maar straks al een hele namiddag bij ons. Extra veel muziek van Queen Bean. Radio 2 Beyoncé Weekend. Deze namiddag bij Radio 2. Jongens, oh yeah. mm -hmm. jongens, jongens. Waarom begin iedereen Diederland zo gek te bewegen als Beyoncé komt? Alleen jij. Peter en Kim It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. all the cash we can blow up Er zijn een paar mensen die al een beetje in paniek zijn die naar de app van Radio 2 aan het kijken zijn of naar VRT1, sorry daarvoor We hey, hey, hey, leggen... Legt zo meteen even allemaal uit. Het is een vrijdag. 5 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat we geluk hebben gehad, nu de inlichtingendiensten hebben ervoor gezorgd, dat we geen aanslag hebben gehad in ons land. Er komt veel volk. Goed volk. Siska Goeters komt na acht u nog mee ontbijten. Volgende week ook jouw gastvrouw in Goeiemorgenmorgen. Ja, je hoort me dan vanuit Liverpool met alle nieuws over het Eurovisie Songfestival. in Gustave, Siska krijgt dan elke dag bezoek van een hete beer. Kleine tip van een, van een beer, Kim. Uh, wacht, ik zal van twee beren een tip geven, want zo ben ik heel vrijgevig. Dus de ene is een heel slimme beer. Ja, zwaar. En de andere is een beetje soms een mompelende beer. Maar zo, wacht, ik ga het proberen nadoen. Uh, ja, uh, uh, ja. <lacht> Allee, nee, maar het is niet verkeerd bedoeld. Nee, het is goed bedoeld. Is een van de echte hete beren voor mij. Maar ja. het is, ja, je weet toch wel, kan jij het nadoen? Nee, nee, maar het is voor volgende week. Komt okay, goed, dan. komt goed? Ja. Twelve, four. Gustav, die is erg lekker bezig. Gisteren heeft hij zijn tweede repetitie gedaan, zag er weer zeer goed uit, klonk goed. En lieve mensen, we gaan hem steunen, samen met heel de VRT en ook met jou. En daarom hebben we op dit moment een hoed op, want we hebben een strak plan. We zorgen dat we allemaal, dat heel Vlaanderen, een hoed klaar heeft, net als Gustaaf. En met die hoed gaan we achter hem staan. Deel je steun met een foto, een filmpje en de belangrijke hashtag, hashtag hoedbezig. Goed bezig. Het is, ja, ik moet het, als je het begint uit te leggen wordt het altijd slechter, maar ik ga het toch even doen. Het is op zijn West-Vlaams, in plaats van goed bezig, is het zoals Charlotte zou zeggen... Goed bezig. Goed bezig, van de hoed, ja dat. Uh, zo zijn we klaar om hem volgende week donderdag keihard aan te moedigen tijdens zijn halve finale. En goed bezig, Gustave vindt dat ook. Luister maar even, hij stond wel uh, behoorlijk in de wind. Dit is Gustave zelf. Hallo, ik ben Gustave, wij zitten hier in Liverpool. Het is al heel fijn geweest. Ik heb er juist de gasten van Australië tegengekomen. Ze zijn spontaan wanneer we beginnen zingen. Dus die zijn ook heel goed bezig. Maar ik heb gehoord dat jullie ook daar heel bezig zijn voor mij. Ik apprecieer dat echt enorm. De steun dat ik voel is echt heel, heel deugd doen. Merci daarvoor. Wij zijn goed bezig. Jullie zijn goed bezig. Laten we dat blijven doen. En we gaan voor die overwinning in Liverpool. Merci. Ja. Het is beter dat hij... ...in de wind staat, als dat hij in de wind is, denk dat, ik dan maar. Dat is waar. Uh, er is maar één probleem dat mensen denken van... zeg, waarom sta je ja. met een, een Mexicaanse hoed? Omdat het niet uitmaakt welke hoed je opzet. Ja, en omdat jij weer... ...we konden daarnet kiezen... ...en wie moest er weer de grootste hebben? Charlotte, het is echt schandalig. <lacht> nee, Die niet waar. Jij hebt een mega sombrero op je hoofd. Echt, je kan er... Ja van alles opzetten. Hola, nachos, tacos. Eten, alles wat je wilt. Hier, ja. Een als, heel café kan erop. Als een mens maar gelukkig wordt. Maar mensen zeggen van, ik heb geen hoed. Jawel, maak er zelf eentje. Of ga nu naar radio2.be. We kunnen er een officiële Gustave hoed winnen. Ziet er trouwens heel goed uit ook. Doen. Hashtag goed bezig. We zorgen dat we hem steunen. Hij gaat het graag hebben.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 gaat gebeuren? Hij gaat donderdag, dan gaat hij die halve finale doen. In Liverpool op het Songfestival. Dan los naar die finale en een top 15. Komt goed. Uh, mooi, Deborah Lippes, die is al uh, heel goed bezig. Heeft al een hoedje gepost. Het is niet goed bezig, Deborah, het is goed bezig. Van de hoed, van Goest. Ja, het is niet gemakkelijk om het uit te leggen, hè, maar... Uh, en Danny zegt, gewoon goed nummer. Het is een onwaarschijnlijk strafnummer. Koning Charles III. Klinkt ook goed. Die is morgen officieel koning van het Verenigd Koninkrijk. Je kan dat allemaal horen en zien hier bij VRT. Op tv, bij ons op VRT1. En VRT Max vanaf half tien. Veel vragen. Harry en Meghan. Hoe zou dat bijvoorbeeld zitten? Ja, ja komen die... Ik denk, ja, ja, dat weet ik niet, maar... Ja, we gaan dat nooit echt weten, denk ik. Of zoek, allee, waarom ze dan wel of niet komen? Dat, ik denk dat dat allemaal zo achter de schermen heel veel roddels zijn en zo. We hebben twee koning Charles-kenners en die komen het ons vertellen. Het gebeurt allemaal na half acht. Je wil dat horen, je gaat sowieso iets bijleren. En hoe iets bijleren? Over een minuut bij Punto Punto. Oké, okay, misschien de eerste vraag. Um, welke R? zometeen is het met een R. En het is iets met water. Een R met water. En het is niet regen. Rochelen. <laughs> bijna, kin, bijna. Ahoy, haven in ik ah, Volg die sloep. Uh, dat is een sleeboot op waterstof, kapitein. En wat doen die rare meeuwen hier? Ja, dat zijn drones. Hi, ah, ja. aanmelden! Uh, kapitein, we moeten ons eerst nog wel digitaal aanmelden. Oh, vernieuwend, ja? Hmm. Meer aan in onze havens op 7 mei. Ontdek alles op vlaamsehavendag.be.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la justa. Zoek de eerste letter het juiste antwoord. Je kan de bos in, maar je kan ook de bos uit, bijvoorbeeld met Brecht Bos uit, uit Bavikhoven. Goedemorgen, Brecht. Een uh, goeiemorgen allemaal. Sorry, Brecht, het is flauw een vrijdag. Kan gebeuren. Directeur van de basisschool, <lacht> ze zijn er nog. Zegt Brecht, heb jij al een hoed om uh, Gustaaf te steunen? Absoluut. Ik heb een hele mooie Willy Wonka-goed van ons schoolfeest van vorige zaterdag. En die zet ik met veel plezier op voor Gustaf. En wat is de hashtag? Hashtag goed op voor of zoiets? Nee, ik maar... Oh. Jammer. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Het is... Uh, goed bezig. Goed bezig. Goed, goed bezig. Dat op z'n West-Vlaams. Prima. Dat niet erg. Het was niet voor punten. <laughs> ah, oké. <okay. laughs> zeg, jij gebruikt de sketch van Gerrit Kallewaard elk jaar in jouw lessen. Uh, wat doe je daar dan mee? We, nu niet meer, want uh, ik, ik gaf eigenlijk een twintigtal jaar les in Bavicoven en ik vond dat wel een brokje cultuur die we aan de kinderen van de zesde klas moesten meegeven. Dus Gerrit Kallewaard, uit, uh, uit Bavicoven, een deelgemeente van Haarelbeek, dat uh, hebben ze hier wel uh, vaak zien. Leg je nog eens uit, wat uh, zie je in die video? Uh, daar zie je, uh, ja, we hebben in een van zijn bekendste sketches, die uh, ja, vraagt om uh, de wacht niet te ondertitelen. Dat en dat is, ja. Ja. Ja, ik we hebben dat en ze helemaal verkeerd is begrepen. Hoort, uh, ja, van Orl, in. Die, hè? Ja, maar kijk, ze hebben er ja. iets van opgestoken, sowieso. Brecht, vooral, <laughs> zometeen start de klok van Punto Punto, jij krijgt vragen, telkens één letter van het antwoord, vul gewoon aan en met drie juiste antwoorden wil je een exclusieve Goeiemorgen ook. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Je je bent de directeur van de basisschool. Alle leerlingen en alle leerkrachten zijn aan het luisteren. Heel Vlaanderen, de ja. druk ligt hoog. We beginnen met Oei, de R. He. Welke R met meer dan duizend kilometer is een van de langste rivieren van Europa? Uh, van Europa? Uh, pas. Welke S is de Limburgse zanger van Noordkaap? Steindeurisch. Welke T snijden ze op een verjaardagsfeest in veel te kleine stukjes? Een taart. Welke U is een ander woord voor zeer dringend? Uh, urgent. Ja... Bon. Het eerste was niet juist. Het ging niet goed, maar nee. dat is niet erg. De R, meer dan duizend nee. kilometer, was de Rijn, die rivier. De Rijn. Nee, nee, nee. Absoluut. Limburgse zanger van Noordkap was inderdaad Stijn Meuris. Een taart natuurlijk wel. En dan Urgent. Punto Punto. Dat is dat andere woord voor heel dringend. Ze zijn binnen. Geniet van de dag en geniet van de goeiemorgenmorg. morgen. Punto punto. Punto Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgenmorgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Mok. Mok. Nog een beetje oefenen. Morg. Win <laughs> zijn de Porter Sisters. I'm so excited. Goedemorgen. Zeg, jij mag altijd meezingen met Goedemorgen, Morgen, Kim. I'm so excited from the Point Sisters. Zeg, Tovenaar? Tovenaar van de Masked Singer heeft een song uit vandaag. Die hoor je zometeen meteen in wereldpremière. Geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonwering van Brussel. Ik was even aan het twijfelen of het nu primeur of première was, maar niet Daar is hij, de brenger van Goed Nieuws, Weerman Bram. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Vertel eens. Ja, de derde. De dag die start nog droog, liever, met een aantal mooie opklaringen. Maar hier en daar zijn er toch al wel wat wolken. En in de loop van de voormiddag krijgen we meer en meer wolken. Hier en daar ook al een buitje. Het zal vooral wel deze namiddag zijn. En ook vanavond dat we toch wel een aantal felle buien over ons heen gaan krijgen. Met ook kans op onweer. Nu, de temperaturen die doen het nog wel goed. Ietsje minder dan gisteren, maar nog altijd 16 graden aan zee. 18 tot 20 graden in het binnenland. En een goed voelbare wind uit het zuidwesten. Ook vanavond dus nog buien maar in de loop van de nacht wordt het droog bij minima rond 8 à 9 graden. En morgen dan starten we nog goed, een vrij zonnige start. In de loop van de voormiddag al wel meer en meer wolken. En opnieuw zal het vooral de namiddag en avond zijn dat er een bui kan vallen. Temperaturen van 17 tot 20 graden. Zondag ziet er dan wisselvallig uit met ja, toch wel een groot deel van de dag kans op buien. Na de middag zijn dat weer felle buien met onweer. Het is wel nog altijd zacht met 18 graden. En dan begin volgende week dan krijgen we op maandag Vandaag wolken en regen en dinsdag wisselvallig weer, maar nog altijd die 17 of 18 graden. We hebben genoten gisteren, dat is belangrijk. Zeg, ja, Weerman Bram, heb jij je hoed al? Nee, ik heb nog geen hoed. Nee? Het gaat vandaag een zonnehoed zijn, nee, maar ik heb hem nog niet. Ja, je kan er zelf <lacht> eentje maken op radio 2.e staat alles over onze actie hashtag hoedbezig. En ik zie intussen ook in de app van Radio 2 zeer veel mooie hoeden binnenkomen. Oh my god, er heeft ook Beschrijf eens, Kim, wat zie je daar rechts van je? Ja, ik zie een man in de zon staan en die heeft een, ja, een varken op zijn hoofd eigenlijk. Het is een muts, maar uh, ja, een heel zachte, warme muts. We hebben uh, in het midden een cowboy. Hij heeft een cowboyhoed op en dan een rieten zomerhoed. Dus alles kan, alles mag. Tuurlijk wel. Hashtag goed bezig. Je moet je voorbereiden op dat Eurovisie Songfestival feest. Volgende week donderdag Dan uh, is zijn finale, halve finale. Misschien dat Tovenaar van de Mask Stinger ooit wel eens op het Eurovisie Songfestival staat. Die heeft een eigen song. In het echte leven heet die Aaron Blommaert. Die song heet Zonde en het gaat over de liefde. Dat is altijd goed natuurlijk. Hoe klinkt die nu precies? De song staat klaar. Ik ben enorme fan van Aaron. Echt een groot talent en zo bescheiden. Maar zou die song ook zomaar een zomerhit kunnen worden? GELUIDEN. Ik wil graag je mening lezen. Deel ze in de app van Radio 2. Want dit is Aaron Blommaert met Zonde.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 De zonde van Aron Blomhard, wat vinden we van dames? Mooi. Ja? ja, ik vind het wel zomerhitwaardig. Sowieso, hè? Ja, echt goed nummer. Goed het talent en die keer, je gunt het hem toch. Ja, die jongen heeft ook gewoon zo'n, hoe noemen ze dat? De X-factor? Ja. Heeft zoiets, ja. Je ne sais quoi. Aaron Blommaert, Vivian van de Putten, die nog, ja, wordt een hit, heeft een prachtige stem. Klinkt ook in het Nederlands heel mooi. Goed bezig, Tovenaarke, zegt Marie-Claire Gillissen. Goedemorgen, Christian Wellens. een zomerhit in de maak. Ja, echt, echt goed gedaan, zeg. Uh, Petra Kolens, die laat nog weten. Het zal de moeite zijn op Rijversfestival in zomer. En blijkbaar staat hij daar. Dus uh, goed, ja, zometeen een andere. zijn. Ja, zometeen een andere koning. Uh, want we gaan over Charles hebben. En straks hoor je ook wat er gebeurt in jouw buurt. Eerst Charlotte Kroel. Goedemorgen, minister van Justitie van Quickenborne is bezorgd over de mogelijke aanslag die gisteren vereideld werd in ons land. Maar het bewijst dat de inlichtingendiensten goed werken, zegt hij. Gisteren pakte de politie zeven mensen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen en in Gent op. Ze zouden aanhangers zijn van terreurgroep IS. En na 33 jaar is voetbalclub Napoli weer landskampioen van Italië. Napels had genoeg aan één punt en speelde ook 1-1 gelijk op het veld van Udinese. Het is de derde titel in de geschiedenis van Napoli. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Dries... en de zeven opgebakte terreurverdachten van gisteren... onder meer dus in Gent... worden ervan verdacht een aanslag voor te bereiden. Meer uitleg door Erik van der Sijp van het federale Parket. Ze waren op zoek naar wapens... en ze hebben gesproken over een aantal mogelijke doelwitten... maar dat was nog niet bepaald. Die zeven personen kunnen we situeren in het Chechense milieu. De meeste hebben de Chechense nationaliteit... en zijn vervente aanhangers van IS.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 Op de sportsite in Lovendegem bij Lievegem... hebben archeologen resten uit de ijstijd teruggevonden. Dat is de tijd van de mammoeten. Lievegem gaat de sportsite uitbreiden... en daarvoor werd het terrein blootgelegd voor archeologisch onderzoek. Eerder werden er al sporen uit de middeleeuwen... en de tijd van de Romeinen gevonden... en nu dus ook zaken uit de ijstijd, zegt schepen Jeroen van Akker. We hebben al iets gevonden uit de ijstijd, een soort bodem uit de ijstijd. Er zijn waterputten gevonden, er zijn eerste tekenen van kleine hoevetjes gevonden en er is al een schoen gevonden uit de ijzertijd. Ik heb ook gehoord van de archeologen dat dat heel uitzonderlijk voorkomt. Dat is eigenlijk een soort bodem vanuit de ijstijd, van eigenlijk 14.000 voor Christus hier vinden. De komende twee jaar wordt een rapport opgemaakt over al die vondsten uit de ijstijd. En daarna bekijkt Lievegem of ze die in de gemeente houdt of ter beschikking stelt van een provinciaal depot. Intussen krijgen zo'n 450 leerlingen en 150 inwoners een rondleiding op de archeologische site. Vandaag gaat in Zelzaten de gemeentelijke kinderopvang weer open. De opvang bleef gisteren dicht nadat er woensdag een jong kindje in de crash onwel was geworden. Het is naar het ziekenhuis gebracht, maar is nooit in levensgevaar geweest. De buitenschoolse opvang en de crash gingen dicht omdat het parket een onderzoek opgestart was. Maar nu kan alles weer open, zegt burgemeester Brent Meuleman.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 Het gerecht houdt alle pistes wel nog open... over wat er precies is gebeurd met dat kindje dat onwel is geworden. In Gent wordt het ontwerp voor een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug aangepast... zodat schepen eronder kunnen varen. Schepen die restwarmte van de Gentse haven naar de binnenstad brengen... om aan te sluiten dan op het warmtenetwerk. Dat is warmteenergie die vrijkomt bij een industrieel productieproces... en dat kan dan hergebruikt worden. Het gaat om een proefproject daar in Gent. Maxima 18 graden vandaag in Oost-Vlaanderen met een zachte wind erbij... In de voormiddag over het algemeen droog weer. Na de middag kan het lokaal regenen met een donderklap erbij naar de avond toe. Morgen, zaterdag, blijft wisselvallig en ook zondag voorspelt wisselvallig weer. Een beetje regen, dat kunnen we wel. Mona van het Verkeerde, vertel eens hoe druk of niet is het vanmorgen. Niet echt druk vanochtend. Uh, op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu 10 minuten... van groot tot Vilvoorde. Op de afrit goed wel... Uh, nee, op de afrit daar wel goed uitkijken. <lacht> de rechterrijstrook is versperd door een defect voertuig. Richting Brussel gaat het nu wat trager vanaf File rijden op de Antwerpse ring naar Gent... tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Nog een beetje hinder op de E313 richting Lumme, ter hoogte van het parkeerterrein in Rand want daar is een ongeval gebeurd op de spitstrook... en er rijden geen treinen tussen Boom en Puurs, wel vervangbussen. Was dat van die, van die hoed, was dat nu bewust dat je dat deed? <lacht> nee, nee, dat, nee. Zeg ja, ik zal de ja. vraag nog eens stellen. Ja. Zeg Mona, was dat net bewust van die hoed? Ja. <applaus> wat een vrouw. Heb jij trouwens zelf een, een hoedje, Mona, om op te zetten? Um, nee, nog niet meteen, ik moet nog eentje zoeken. Radio 2.be, je kan dat gewoon zelf maken, geen enkel probleem... En zorg dat je er eentje hebt tegen volgende week donderdag, Want dan is die halve finale met onze Gustav goed bezig. Profile. Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be. Tijden veranderen. Mijn pensioen ook. Ben ik goed verzekerd? Even checken met mijn verzekeringsmakelaar. Het is een vak. Vind hem op makelaarinverzekeringen.be.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 De driver's seat, It is negen over half acht en over een half uur, over een half uurtje bij Goeiemorgen Morgen, komt de koningin van de radio, Siska Schoeters. En nu hoor je alles over de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk, Charles III. Morgen gaan ze dat ook officieel maken in Londen met een kroon op zijn hoofd. We hebben daar veel vragen over. Heel, Heel veel meigen. vragen. Hoe zit dat? Camilla, krijgt hij ook een kroon. Waarom is Kim van ons er niet uitgenodigd? Dat, dat Vooral. Ja, daarom hebben we twee koning Charles kenners bij ons. Je hoort en je ziet ze live in de app van Radio 2, en ook op televisie, op VRT. Goedemorgen. Goedemorgen, Katrien van Doornum. Goedemorgen Peter en goedemorgen Kim. Goedemorgen van Radio 2 en VRT koningskennen Flip Feiten. Goedemorgen allemaal. Hoe spannend vinden jullie het? Ja, behoorlijk spannend, want het is een heel ingewikkelde ceremonie. Er kan van alles fout lopen. Ik ben ook heel benieuwd wat ze allemaal precies aan hebben. Ja, er kan van alles gebeuren. Ja, en bij de eerste mochten we niet zijn, Met 70 jaar geleden. juist, ja. ja. We waren er nog niet. We waren er nog niet. Er nog niet. <laughs> Niemand, denk ik. Ja, nee. ik heb het ook gemist toen. Nee, we waren er niet bij. Nee, nee, we waren er niet bij. Morgen dus die kroning. Uh, dat is 70 jaar. Nadat ze zijn moeder uh, Queen Elizabeth hebben gekroond. Dat was in 1953. Mm -hmm. En dat was helemaal anders. Misschien nog even luisteren. Als je kan, kan je ook kijken naar de beelden van toen. Mm -hmm. Zwart witbeelden beelden: een enorme kroon die op het hoofd van Elizabeth gezet wordt. Heel plechtig allemaal. Stijf, ja. Ja, heel stijf, deftig. Dus ja. Weegt ook 2,3 kilo, die kroon. Oh. Ja. Dat is uh, zo een beetje... Ja, dat is zo'n dikke baksteen. Heb de, een beetje gebruikt. zoals jouw sombrero. Twee, ja, die sombrero van ja. 2,3 kilo. De ja. queen droeg die om te oefenen. Uh, als ze de, uh, in, in Buckingham Palace. Ook als ze de kinderen in bad stak. Dus de kleine Charles weet nog altijd dat zijn moeder hem in bad stopte. Met die kroon op haar hoofd. Nee. Uh. Ja. Hoe anders wordt ja. dit jaar, Katrien? Heel anders. Veel bescheidener. Uh, los van alle... Um, uh, uh, pracht en praal, de symboliek, dat zit er nog altijd in Maar eigenlijk de ceremonie wordt helemaal anders Er komt een eerste veel minder volk uh, Vorige Kroning waren er 8.000 mensen in Westminster Abbey Nu maar 2.000 Oké okay, yeah. ja, ja, Ze hebben gigantische tribunes gezet vorige keer Flip, jij weet daar meer over Vijf ja. maanden hebben ze eraan gebouwd Er, er was zoveel hout voor nodig dat ze uh, uh, Westminster Abbey daar hebben ze een spoorwegje in aangelegd om dat allemaal aan te slepen. Echt waar. Die kerk is vijf maanden toegeweest. Daarna ook weer vijf maanden toe om het allemaal weer af te breken. Dat, er werd een heel gebouw aan de buitenkant bijgebouwd. Een annex. Of ja, dat was gigantisch. Er mm -hmm. waren 29.000 militairen die in de stoet meeliepen. Nu maar 6.000. Oh. Ja, dus het was echt wel op een andere schaal. En nu ja, zijn er heel veel belangrijke Britten die heel boos zijn omdat ze er niet bij mogen zijn. Er zijn ja, maar... politici die hebben en gevraagd hebben en gelobbyd van, ik wil erbij zijn, ik wil erbij zijn, kan niet, kan niet het lijkt wel een soort televisiefeestje waar iedereen wil bij zijn, ja, daarom ben ik niet gevraagd het is Vandaag. heel intiem met 2000 ja. mensen ja. je zegt ja. televisie uh, dat was nieuw hè de, dit is op televisie gegaan. Ja, juist, dat was 53. De, ja, ja. En daar is nog heel veel uh, lawaai over geweest. Van, kunnen we dit doen? Stel je voor dat iemand daar zit naar te kijken. In een pub met een pint in de hand. Naar een bijna religieuze plechtigheid. Dat kan niet. En toen kwam dat in de kranten. Van, het komt niet op televisie. Waren mensen zo boos. Dat ze toch beslist hebben om het te doen. En Bizar. het is een gigantisch succes geworden. Nou, ja. Het duurde toen ook ontzettend lang. Drie, Hoe ziet dat morgen, Filip? De helft. Dus er is heel veel uitgelaten. Heb je dat kleine beeldje gezien? Uh -huh. Dat uh, al die lords met, met mantels en ook met een kroontje, er waren duizend aristocraten toen, die zijn er nu niet. Want die moesten ook allemaal eer betonen aan de queen. Eentje per categorie, één graaf, één markies, één burggraaf, <laughs> één... Uh, uh, uh, hertog, en uh, dat is allemaal weg nu. Dat, dat is een korter. Maar een cave zal er zijn. Ja. ja. <laughs> dat heb ik gelezen <laughs> Ja, want er komen dan nog, nog artiesten en zo. Dat was toch bij Elisabeth toch niet waar, of wel? Nee, nee, nee, maar nee, die, die artiesten die komen de dag erna, hè. Dus die, die, die mogen niet naar Westminster Abbey komen, hè. dat is uh, te veel, ja. mag, zo, mag Philippe, onze koning, komen? Ja, ja. ja. Philippe en Mathilde zijn er, en de kroonprinses, onze Elisabeth, die is er de avond tevoren, is er een receptie en daar mag zij ook bij zijn. Vanavond dan. Ja, het is familie, hè. Het is dus eigenlijk een heel verre familie. Onze allereerste koning... leggen ze uit. Ja, die kwam van over het water. Ja, die, die, die, die is ooit getrouwd geweest met een troonopvolgster van Engeland. Maar die is gestorven voor ze op de troon kwam in het kraambed. Uh -huh. Maar hij, euh, toen is Queen Victoria op de Engelse troon gekomen. En onze Leopold I was haar oom. Ja, onkel Leo. Ja, ja. En zo zijn we allemaal familie ja, precies. Ja. Maar wat eten die nu op zo'n feestje van King Charles? Ah, ze hebben dat voorzien. Mm. Hè. Ze hebben niets voorzien. Dat hebben trouwens Camilla en Charles zelf beslist. De coronation quiche. Ik denk dat die niet te vreten is. Want ik heb de ingrediënten gezien. Het is Cor maar, oei. Coronation quiche. De, ja, de kroon quiche. quiche, zeg maar. Ja, ja. Voilà. Of de koninklijke quiche. Of de, ja. Ja. Um, en daar zitten bonen in. Daar, zitten, daar zit dragon in. Eieren. Um, het is gemaakt met spekvet maar gezien dat Charles ook een heel grote liefde heeft voor het, voor het vega, veganisme, vegetarisme ja. um, hebben ze ook een vegetarische versie gemaakt, maar eigenlijk lijkt het me niet zo echt iets. Gewoon een lijkt me iets voor de dag En Ik ben blij dat ze mijn huis ging vergeten. Deugd ja. Ja. Bij Elisabeth was er blijkbaar kip met curry. Ja, dat is toen uitgevonden. Ja. Ja. ja oh, maar, maar, de kip curry, gewoon de kip met curry of echt de sla het slaatje. Kip. Nee, nee, kip met curry dat was acht jaar na de Tweede Wereldoorlog toen Engeland heeft zich arm gekocht aan die Tweede wereld. Dat land was bankroet. En alles stond op de bon. Eten stond op de bon. Dus ze moesten iets vinden dat goedkoop was, dat iedereen uh, kon, uh, kon aangeraken. En ook, er waren moslims, er waren uh, mensen van, van, uh, uh, die zich aan voeding moeten houden uit India, Hindoes, uh, Joden. En toen heeft er iemand, is op het lumineze idee gekomen, Kip, en we doen er een, een, een roomsausje bij met curry. En, wat wij dus kip curry noemen. En dat werd aan de gasten gegeven met rijst en met... Uh, erten natuurlijk, in Engeland ja, kan, je niet, en bonen. Ja, kan je niet zonder erwten uh, Maar ja, kip curry, uh, zo konden ze het niet noemen. Dus ze hebben dat heel plechtig coronation chicken genoemd. Maar eigenlijk is het, het ordinaire nog... kip curry. En, ja. Het is Allere. ordinaire kip curry, absoluut. Veel vragen. Heb je zelf nee. nog vragen, deel die gerust in de app van Radio 2. Maar hoe zit dat nu precies met Meghan en Harry, de zoon van Charles? dat hoor je allemaal over ja, een minuut of drie ongeveer. Want dat wil je weten natuurlijk. Komen ze alle twee? Of komt er maar eentje? Of komt er helemaal niemand? En waar zitten ze dan? Zometeen.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 Laura Tessor en Loïc Notte. Goedemorgen. morgen. Bon, we krijgen heel mooie reacties binnen voor uh, Flip feiten en Katrien van Doornen. Ook een koningskoppel, want jullie gaan het allemaal volgen morgen. De kroning ja. kroning van koning Charles III. Melissa de Schepper is grote fan. Ik ben zo'n fan van Katrien en Philippe. Prachtige podcast om te beluisteren. Op oh. naar meer. Dank u wel. Nog één aflevering Flip, ja. En dan, is het, dan, dan houden we ermee. mee. Ja, ja, ja. Hè? Ah, ja. ja. Ja, maar Melissa vraagt op naar meer. Heb ja, jij nog één? Ja, ja. Ah, check het allemaal. Radio2.be, klik er op de podcast. Charles, eindelijk koning. Kan er alles over vinden. Heel boeiend. Lang leven koning Charles III. Dus morgen officiële kroning in Londen. Bijna even leuk als het Eurovisie Songfilm. Leuk, ja, leuker. Leuker. Ja, ja, ja. Ik kan dus alles volgen bij, bij VRT. Even over de zonen, hè. Flip, uh, William. Ja. Wat gaat hij morgen doen? Die gaat eer bewijzen aan zijn vader. Die, die gaat door de knieën en die gaat zeggen: I am your uh, uh, servant of Legion Limb en zo. Uh, en die, die, die moet ook een van de kroonjuwelen uh, opbrengen. Ja, die moet een beetje uh, oefenen, hè? Want uh, ja. Charles is al 74. Dat, hoe lang gaat dat duren? Ja precies, het Doen is een, over... over... ja, een overgangskoning. Hij gaat... gaat geen 70 jaar op de troon zitten zoals zijn moeder. En gaat hij, die... denk je dat hij uh, tot zijn overlijden koning dan blijft? Of gaat het Daar wordt nu in? ook heel hard over gespeculeerd. Nu ze het dat ook over de queen. Ik wist eigenlijk wel zeker dat hij nooit, dat hij in het harnas zou sterven. Ik denk Charles ook. Maar ze zweren dat ook bij de kroning. Hè. Ja. Ze zweren het ook dat ze echt tot ze erbij doodvallen koning of koningin worden. Maar nu natuurlijk, en, als hij zou dement worden, bijvoorbeeld, ja, dan, dan, ja. dan moeten we ingrijpen. Ja, ja. Ik niet. Nee, ja, je, nee, niet doen, nee. Katrien. Maar vooral die heeft zo lang moeten wachten tot die koning. Ja, dus ja. Wereldrekorthouder wacht op de troon. Oh, nee! Nooit, nooit iemand zo lang moeten wachten in de hele wereld, in oh. de hele geschiedenis. Maar ja. dus William, dat weet je. Oh, we. ja, hopelijk moet William niet zo lang wachten. Ja. Maar dan is er ook nog Harry, ja. en zijn vrouw Meghan, daar is heel veel rond te doen geweest. Ja. Katrien, gaan die nu komen of niet? Hoe zit het? Ja, ja. Harry gaat komen. Dat is bevestigd. Dat heeft het paleis zelfs bevestigd. Hij gaat komen. Er zijn stemmen die uh, uh, opgaan die zeggen van ja, maar hij moet wel tien rijen verder zitten van de koninklijke familie. Mm -hmm. Hij mag niet bij de bij, bij de happy few zitten. Oh. Uh, ja, ja is, dat zou is dat, heel vernederend zijn, is dat vind zeker? ik. Als dat zo is. Nee, dat weten nee, we niet. Weet. Dat wordt allemaal gespeculeerd, Peter. We hebben daar geen idee van. We zullen het op het moment zelf zien. Precies. Wat met Andrew bijvoorbeeld. Hè? Stoute ja. Andrew. Ja, die is ook helemaal uh, van zijn troon afgevallen. Enfin, of, hij heeft nooit op de troon, troon gezet, gezeten. Helemaal van zijn zetel afgevallen. Dus ja, waar gaan ze die zetten? Het wordt een beetje ongemakkelijk, denk Ga, ik. Gaat hij een uniform dragen? Of gaat hij in een gewoon burgemanskostuum zijn? Waar loopt hij? Zijn vrouw is niet uitgenodigd maar is gescheiden Sarah ja, Ferguson is er maar daar heeft ze geen probleem mee nee uh, Sarah is, uh, is daar heel uh, ja die, die zegt ik ben gescheiden die, de, de, geen probleem geen probleem ik, geen ik problemen. Hoor niet meer bij. ja. Camilla een andere vrouw de vrouw van Charles van ja. de koning wat gebeurt er met haar dan uh, ja, twee koningen gekroond, voor de prijs van één. Zij wordt gezalfd en gekroond. Toch? Ja, nou, ja, ja zo is dat. Ja, het rare is, als je uh, als mannelijke vorst getrouwd bent met een vrouw... Die wordt koningin. Maar als je als uh, vrouwelijke vorst... Koningin bent zoals Queen Elizabeth, dan wordt jouw man geen koning, maar blijft prins Philip. Het heeft niet gekroond, moest op zijn knieën eer aan, aan zijn eigen vrouw. Hij mocht haar wel een kusje geven. Zeer feministisch, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Of discriminerend, het is maar hoe je het bekijkt. Ja, maar dat is eigenlijk met de boodschap van: jij zal je niet moeien, zij is de koningin. Ja, ik hoor ja. vooral dat ze daar veel op hun knieën zitten. Ja, maar dus, ja. En het, het volk, zien die Camilla nu graag? Zien die dat zit, dat die koningin wordt? Er is een gedeelte van het volk die zegt. What? Iemand die gezalfd wordt en een kroon krijgt, die een huwelijk van andere mensen kapot gemaakt heeft, die een maîtresse is geweest. D dit kan niet. Maar dat is blijkbaar een minderheid. Ik denk dat de meeste Britten doorhebben van Camille, maakt Charles gelukkig. Ja. En daardoor is hij waarschijnlijk een betere koning. Oké, okay. we, we nemen het erbij. En ja, Diana is er al 25 jaar niet meer. Nee. Hij is nu al langer getrouwd met Camille dan hij ooit getrouwd is geweest met ja. Diana. Ja. En, maar ze, en, komt ver, ja. ze komt ook van verre, die Camilla. Ze komt ook is een tijd geweest dat hij naar de supermarkt ging en dat hij pistolets naar haar kop werd... Uh, uh, dat er nee, pistolets oh, ja. naar haar kop werd... Ja, Dat Wat? hij niet durfde ja. buiten komen omdat de pers echt op de loer lag om, om, om ook maar de, uh, snaps, snapshots te ja. krijgen ja, ja, ja, ja. van haar. Het is toch is, is een ander land, hè. Ja. ja, de, ja dat, dat. En dat ga je zien aan de pump en circumstance, want... Dat kunnen de Britten. Zo'n zo zo plechtigheid opzetten, dat kunnen ze als geen ander in de hele wereld. Ja, het is een gigantische gebeurtenis daar in Engeland. Ja. Uh, hoe is de sfeer daar rond die kroning? Uh, er zijn was... peilingen geweest, hè, Flip? Ja. Uh, drie, drie, drie. Dus, uh, een derde, een derde, een derde. Ja. Een derde zegt, ja, ja, ja, feest. Hè. Plopsaland in Londen. Een derde zegt, uh, I ja. couldn't care less. Ja. En een derde zegt, oh ja... Laat ze maar doen. Maar in, in, in een gedeelte van Londen uh, zijn alleen al zijn duizend straatfeesten. Dus oh. peilingen zeggen niet alles. Hè? Uh, heel dik was... Ik liep als journalist rond op de redactie en ik hield mij bezig met koningszaken En dan kijken hmm. zo'n een beetje de serieuze journalisten van... Uh, uh, uh, uh. Maar als het erop aankomt, hè, dan hebben ze het allemaal gezien. Maar ja, en hebben ze hebben het allemaal gehoord en hebben ze het allemaal geluisterd. Dus... Uh, Peilingen, we zien wel. Er, er zal sowieso een, een fantastische sfeer in het land zijn. Kijkcijferen, luistercijferen, ja, en Het ja. wordt waarschijnlijk ja. morgen, morgen alles te volgen op VRT, op VRT. Max Televisie op VRT en op radio natuurlijk ook. Dankjewel, Katrien van Doornen en Flip Veiten. Er komt nog net een leuk ding binnen. Het wordt een mediacircus. Want ABC News, Amerikaanse nieuwsomroep... die is een studio aan het bouwen naast Westminster Abbey in Londen. En de studio wordt meegebouwd door een gentenaar... Hannes de Wit en zijn containerbedrijf. En uh, de collega's van... Oost-Vlaanderen gaan er vanmiddag om door Die gaan hem nog proberen te bellen geniet ervan morgenochtend, dankjewel Koning Charles III, hij komt eraan morgenochtend bij VRT Goeiemorgen morgen Peter en Kim VRT Radio 2 Het zou fijn zijn als jij eens ziet dat ik probeer hoe jij naar mij kijkt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 Hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, want zelfs die keus die vol verplicht. Wat wil je nu van mij? Oh, oh, oh. wat wil je als je niet wil praten? Meteor en Hennewee. Ervaart tijdens de slaap-DNA-dagen bij Sleeplife het belang van een correcte ondersteuning in onze ergosleepcabines. Sleeplife, voelbaar beter slapen.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 Ontdek de ergonomische slaapsystemen van ErgoSleep tijdens onze slaap-DNA-dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. vast? Ja, Lemmis? Goed om morgen mee in de zee te gaan? Oh, dat is zeker. Dat is een buitenkans. Ja, dan kunnen we verse garnalen gaan halen in de visman. Het zeewater komt al in mijn mond, Lemmis. En daarna nog even langs de sausman. Wat is dat, de sausman? In mijn ijskast. Ja. Dat zit toch vol met mijn saus? Ja! De cocktailsaus die van elk moment de buitenkans maakt. Dat is hem. Uh... De Voslemmers. Aan tafel. En in de categorie betaalbaar rijden gaat de prijs voor zelfstandige van het jaar naar Paul de Root. <tie> Bravo Paul. Merci. Ja, dat zag ik niet aankomen. De fiscaliteit van onze wagens verandert binnenkort. En mijn boekhoudster Marie die gaf mij het geniale idee om de Toyota Corona hybride te kopen voor mijn onderneming. Koop nog voor 30 juni een Toyota Corolla Hybride. In vergelijking met een elektrische wagen bespaar je in vier jaar gemiddeld 6000 euro. Meer info voor jouw onderneming op toyota.be. En wie zijn die hete beren die je volgende week hoort en ziet hier in. Goedemorgen morgen, dat vertelt Siska Scooters jou over een paar minuten. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. BRT, Radio 2: 8 uur.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 Minister van Justitie van Kwikkenborne vindt het verontrustend... dat er opnieuw een mogelijke aanslag is vereideld. Gisteren pakte de politie zeven mensen op... op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen en in Gent. Ze zouden aanhangers zijn van terreurgroep IS... en van Tsjetjeense origine. Ze worden ervan verdacht dat ze een terroristische aanslag... in ons land aan het voorbereiden waren. Van Kwikkenborne zegt dat radicalisering nog altijd... een groot probleem is dat moet aangepakt worden. Het djihadisme, de ideologie... Is is niet dood. We zien dat jonge mensen vatbaar zijn voor dat soort extremistisch gedachtegoed. En we zien ook dat ze op heel korte termijn radicaliseren. Niet meer een kwestie van jaren, maar een kwestie van maanden. En dan is het uiterst belangrijk om uiteraard inlichtingendiensten te hebben die permanent patrouilleren. Zien wat er gebeurt. Vooral, niet alleen in de fysieke wereld, maar zeker op sociale media om op tijd te kunnen tussenkomen. De verdachten komen dus uit het Tjeetjeense milieu, volgens Annelies Pauwels, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Hebben Tsjetsjenen een bijzondere positie bij de jihadisten? Wat je ziet is dat die Tsjetsjenen toch wel gekend staan een beetje als diehard. Dus zowel ideologisch zijn ze sterke gehard, maar ook vaak ervaring hebben op het slagveld. En dan moet je een beetje terug gaan kijken naar de jaren negentig, waarbij dat je oorlogen had in Tsjetsjenië tegen Rusland. En je ziet dat die personen die dat daar veteranenstatus hebben opgebouwd, die blijven een belangrijke drijvende kracht spelen, ook bij het ronselen van mensen mm -hmm. hier. En je ziet dat die ook belangrijke posities opnemen in IS zelf, dus in ja. Syrië. Brussel gaat vanaf volgend jaar het aantal deelsteps beperken. Op dit moment zijn er 21.000 toegelaten. Volgend jaar mogen er dat nog maar 8.000 zijn. Er komen ook meer plaatsen om die steps te parkeren, om zo wild parkeren tegen te gaan. Wie een step verkeerd zet, zal ook een hogere boete krijgen. In Servië is gisteravond opnieuw een schietpartij gebeurd. Er vielen acht doden en 13 gewonden. Het gebeurde bij de stad Mladenovac, op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Belgrado.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 In Groot-Brittannië doen de conservatieven het niet goed bij de lokale verkiezingen. De socialisten van Labour, de liberaal-democraten en de Groene Partij die winnen allemaal zetels bij ten koste van die conservatieven. Vele De Vos, je bent het aan het volgen voor ons in het Verenigd Koninkrijk. Was die uitslag nu verwacht? Wel, het zag er inderdaad naar uit dat de conservatieve partij het niet zo goed zou doen, maar het verlies is toch wel stevig. In totaal zouden de Tories tot duizend lokale zetels verliezen en dat is een historisch slecht resultaat. Het is vooral slecht nieuws voor premier Sunak. Die heeft de voorbije maanden zijn best gedaan om de geloofwaardigheid van zijn partij te herstellen na het ontslag van Boris Johnson en Liz Truss. Maar dat lijkt voorlopig dus niet echt te lukken. De voorbije maanden bleven de stakingen en de onvrede hier in het Verenigd Koninkrijk. Voortduren. De winst gaat voor een groot deel naar Labour, maar ook de liberaal-democraten doen het goed. Volgend jaar zijn er in het Verenigd Koninkrijk nationale verkiezingen. Als deze trend zich voortzet, dan ziet het er niet zo goed uit voor de conservatieven. En na 33 jaar is voetbalclub Napoli weer landskampioen van Italië. Dat genoeg aan een 1-1 gelijkspel op het veld van Udinese. In Napels zelf waren duizenden supporters naar het eigen stadion gekomen... om de wedstrijd op grote schermen te volgen. En ook in ons land werd er gevierd, zoals bij de Napoli fanclub in Genk. Explodeer van emoties, ik kan dat niet beschrijven. Mamma mia, ik ken Napoli, ragazzi, mamma mia, dit is een droom. Ja, voor de generatie zoals ons die alleen maar video's heeft gezien en een verhaal heeft gehoord van vaders, grootvaders allemaal. Mijn grootvader kan er spijtig niet meer bij zijn, maar emoties, emoties. En hoe we zijn geboren was dit ons doel dat Napoli eindelijk kampioen werd.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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in Lovendegem hebben archeologen resten uit de ijstijd teruggevonden. Vrij uitzonderlijk, zeggen ze daar. En Kaprijken gaat de langste tunnel van het land plaatsen. Het is een idee van enkele inwoners. Het blijft zacht weer vandaag, maximaal 18 graden. Wel wisselvalliger dan gisteren. Vooral na de middag kan het wat gaan regenen. Het weekend verloopt ook wisselvallig, maar wel met zachte temperaturen tot 20 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. Hoor je over een half uur en vind je in de app van VRT Nieuws. Morgen van het verkeerde vrijdagochtend, meestal rustiger. Hoe is het intussen? Ja, dat is vandaag ook het geval. Dus op de binnenring rond Brussel schuif je maar een tien minuten aan van Groot tot Vilvoorde. Richting Antwerpen ook tien minuten bij, vanaf Kruibeken en tussen Aertslaar en Wilrijk. Wel goed uitkijken op de E313 richting Lummen, ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst. Verspert daar een ongeval de spitstrook en dan rijden er geen treinen tussen Boom en Puurs, wel vervangbussen. Wacht, wacht, dit, dit is sorry. Mona, ja. dank je wel uh, Maar we waren hier even over, over iets bezig. Dus leg het mij nog eens uit. Ja, nee, ik moest geven. Ja, want ja, ik ben om half opgestaan opgestaan, ja. En uh, meestal geef jij dan mee omdat je mij sympathiek zou vinden, dat is toch. Charlotte, leg dat eens uit, zo is het toch? Ja, dat mensen geven samen. Als ze elkaar sympathiek vinden of elkaar graag hebben, dan is dat aanstekelijk. Beetje zoals lachen, maar geven, dan geef je mee met iemand. Ja, en niemand geefde mee. Allee, plezant. Heb ik om wat laat. Om wat trager. Say my name, say my name. zondag 14 mei in het Koning Bouddenwijn maar straks al een hele namiddag bij ons. Extra veel muziek van Queen Bee. Radio 2 Beyoncé Weekend. Deze namiddag bij Radio 2. Oh yeah. Met een Ombri's volledig op maat gemaakt lamellendak geniet je langer en meer van je tuin. Goedemorgen, morgen. morgen. Ja, begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Hashtag goed bezig, tuurlijk wel. Zoek je goed maar al voor volgende week voor Gustav. Het is vrijdag. Je mag even geven, maar dat betekent dat je klaar bent voor een nieuwe dag. Grijs? Ja. Maar er is Whitney Houston voor jou. Kom maar binnen. Onze zingen Whitney Houston. No. Hey, hey, hey, Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Het is vandaag vrijdag 5 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2. Ja, minister van Kwikkenborne, ijscontent: dat we net geen aanslag hebben gehaald. Ja, maar ook wel een beetje bezorgd over die mogelijke aanslag. Maar de inlichtingendiensten zijn goed bezig, zegt hij. Nou, we kijken vooral intussen toch goed naar Gustav, onze Songfestivalheld. We steunen hem samen met heel de VRT en met jou. Want Gustav, dat is toch vooral zijn hoed zorgen we ervoor dat we allemaal een hoed klaar hebben. En met die hoed gaan we achter hem staan. Deel je steun en je foto. In een filmpje kan ook, hashtag is goed bezig, mooie dingen die binnenkomen. <lacht> echt prachtige foto's zie je in de app van Radio 2. Ik vind het echt goed. Oh. Groene hoeden, gele hoeden, het maakt niet uit, je kan het. moet daar in tijdens zijn halve finale. Volgende week dan hoor je alles uit Liverpool en hoor je een andere gastvrouw in hier. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, Siska Schooters. Ah, goedemorgen morgen. Heb jij een hoedje? Nee, nee, het ding is, ik reed naar hier en ik hoorde jullie dat zeggen. En ik besefte van, ik heb een supergroot hoofd. Je zou dat niet zeggen. Nee, nee, maar ik heb echt een heel groot hoofd. Ik pas ja. in zeer weinig hoeden. Ah, maar wacht, ik heb hier een... Wacht, in die sombrero ga je Ik heb een sombrero. In. Ja, maar het gaat niet... Ik bedoel, ik moet geen grote hoed hebben qua uh, eigenlijk volledig volume. Het gaat over de, de hoofdomtrek. Ja, ja. Die echt een heel groot hoofd. Ja, dat is niet erg. Maar ook, ook, jij, ook jij kan een hoedje verdragen. Dat is voor later. Okay, okay, okay. Maar vooral, hoe zit het met die hete beren? Want volgende week breng je hete beren mee. Ja, tof hè. Ja, tof. Ik, euh, ik krijg elke dag gezelschap van een man naast mij. En dat is een soort van uh, ja, een, een, een fantastische line-up die daar samengesteld is voor volgende week. Uh -huh. Want ik, ik mag het zeggen, hè. Ah, wel, ik heb daar al wat, wat geluiden van. Maar Kim, de ene beer vind je heter dan de andere, zei je. Ja, ja ja, de, de ene hete beer is het, de andere hete beer toch niet? Hoe heet is dat, hè. En jij ze allemaal even heet, Siska? Uh, maar, uh, um, kan je heet omschrijven? In welke zin dat je echt heet bedoelt? Waarom? Wat, wat... Heel warm. Maar we gaan, we gaan even luisteren. We hebben een ja, ja. paar geluiden. Lieve mensen zitten hem een beetje luider. Want dit zijn ze alle vijf. Je kan zelf even raden wie het allemaal is. Sommigen zijn er niet. Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, jij niet. <laughs> maar wel deze, deze bijvoorbeeld. Hallo, ik ben niet Koen Krukken, Maar ik ben er wel bij volgende week. Heel vroeg. bij Siska. En ik kijk daarnaar uit. Ah, dat, uh, dat is Bart Peters. Zelf. Die komt sowieso. Ja, dinsdag. Vind ik al een goeie. Dank je. Deze? Hallo iedereen. Ik heb heel erg goed nieuws. Voor iedereen, want ik ben er volgende week heel graag bij. Otto-Jan Ham. Tof, hè? Oh, de, oh je ook, zei Otto-Jan Ham. Ja, maar ja, ik ben een grote fan van Otto-Jan. Dat... Die is warm, hè? Ja, het is, ja, is wel een beetje heet, hè? Ze zeggen van Tom Waas dat hij alles kan, maar ik denk dat Otto-Jan Ham nog net iets meer kan. Ja, ik, ik, dat, dat, zo, zo kijk ik niet naar mannen. Dat vind ik wat over oppervlakkig. Oké, okay, ja, zo ben ik wel. De volgende. Omdat om half vijf opstaan het leukste is wat er is... Ben ik er volgende week heel graag bij? Maar het kan Ik moet nu al lachen. Omdat, ja, Bart, ik moet altijd lachen met Barkkaart. En dan lacht hij ook. En dan moet hij nog harder lachen. Die man is zo grappig ook. Wordt leuk. Ja, ja. Ik denk dat, dat mensen. Ja, ofwel gaan die dat heel vervelend vinden. Dat er zoveel gelachen wordt. En dat heel kan. luid, uit. Dat, dat die boksen gaan ontploffen. Ofzo, die heeft toch een heel luide lach altijd. heeft een goede lach. Ja. Daarbij Absoluut. Uh, nog eentje? Ja, ja, ja. Ik ben er ook bij volgende week. Ja, ja. <laughs> oh, wacht, wacht, wacht. Is dat is ja, Aster. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik moest ook even luisteren. Ja, ja, want het zou ook iemand anders kunnen geweest zijn. Mm -hmm, maar het was hem niet. Het was uh, Aster en Zijimana. Aster, kom bij mij Sjoeke. Echt, hij, hij noemt zijn Lize ook altijd zoeken. maar ik vind dat zo schattig hoe hij tegen Lise praat. Oh, Sjoeke, Sjoeke. En ik vind Aster zo leuk. Maandag. Hallo, ik ben niet Koen Krukke, maar ik ben er wel bij volgende week. Ja, dat is Niels. Peter bij Niels de stadbaden. Ja, ook plezant. ook plezant. Mensen gaan denken, oh ja, jullie komen waarschijnlijk samengereden. Nee. <laughs> ja, is dat verhaal nog een ding? Dat is nu toch echt voorbij. Ja, ik weet het niet, maar ik blijf dat wel, wel horen onlangs. Um ik was ergens en er kwam iemand naar mij zij hij heeft toch een affaire gehad, mijn nieuw statsbader. Heel Hent en heel, heel, heel de wereld denkt geen dan, nu Omdat jullie samen een televisieprogramma hebben Heel de wereld is waarschijnlijk een beetje overdreven en volgende week kan je dat allemaal uit de wereld halen. Ja, en dan nog, hè, misschien is dat ook nog wel, is het toch wel lachen of zo, ik bedoel, dat zou mijn zoon kunnen zijn. Laat ons dat niet vergeten, hè. Dat is ook weer zwaar. Stel je voor dat dat nu mijn zoon is. Ja, wadde. Dat is wel passant. Dan, zeg. Werk aan.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 Zwart. Gaat het leven soms niet veel te hard Ik wil meegaan met je ver weg hier vandaan ben ik geloven? Take it, hold it, raise it, and it het terrein van Bazaar komt niet, Kim van Onsen. Nee, maar het is wel een hete Ja, dat is een lang vraag. Sorry, ik ben fan van uh, Bazaar. Oh, maar dat mag toch? Heel veel mensen zijn fan van Bazaar. Dus dat, is niet, dat maakt jou niet raar. Ja, maar ik denk ook heel veel mensen zijn fan van Mathieu. Dus dat heel is We moeten door met de show. Volgende nee, nee, week, goeie gaan. Ik ben aan het oefenen, dus om dat programma eigenlijk eenmaal van mij te maken. Alsjeblieft, ja, ja, ja, ja, vertel ja. eens wat je voelt. Ja, het, ja, het kan je gaat een graadprogramma ook worden volgende week. Mijn dacht, ja. Mijn ja. Dacht, ja. Veel praten. dat verwacht. <totstutters> is, ja, maar. Ja, maar is dat echt wel uw gedacht? Bij ons Siska scooters volgende week gastvrouw van Goedemorgenmorgen. Je hebt een gedacht meegebracht Siska. Ja. Het is iets heel herkenbaar. Mensen zitten ja. massaal aan radio luider om te kunnen mee uh, discussiëren. Vertel eens wat is jouw gedacht? Ja, het is zonder uh, reclame te willen maken of of zonder dat ik gesponsord ben. Maar de, de, de supermarkt zonder centjes is, is de koolruit. Dat weten we. En mensen die een kar van de koolruit, niet helemaal als ze klaar zijn met boodschappen doen, terug tot achter in het rijtje duwen, huh. die kunnen nooit een goede vriend zijn. <laughs> Omdat dat? ze asociaal zijn. Asociaal, egoïstisch, uh, egocentrisch, alles wat je noemt. Niet van de wereld. Allee, enfin, mensen die dat Le. doen, ik snap dat niet. Baba. Dat getuigt van een non-respect. Wat doe je dan als je het ziet? <coughs> en dan duw ik dat karke terug of ik draai met mijn ogen. Heel maar ostentatief. Wel achter hun rug, want dat durf ik dan ook niet. <laughs> ja. En ik, of ik zeg tegen mij, kinderen zijn vaak dan altijd zo'n handig, uh, ja, handige bliksemafleider. Zie je, zie, kijk eens, dat is dus wat, wat sommige mensen doen. Hè. Nee, dat doe jij niet. Ja, heel zachtjes. Oh, oh, oh. Ja. Siska's goeders, haar uh, zachtjes. Ja. Ben ik ben echt heel zachtjes. Maar ik, dat is iets, iets stoms, euh, want ik probeer mij, als, als je ouder wordt, in minder dingen op te winden. Ja. Maar dat is iets waar ik me echt kan in opwinden. Ik begrijp dat niet. Weet je ja. wat mensen ook doen? Je kan je niet voorstellen wat ze in die karren allemaal achterlaten: van vuil en rommel. Dat is toch ook asociaal in vuil. Dan heb ik ook zin om te zeggen, doe je dat thuis ook gewoon alles op de grond smijten? Of... Winkelijstjes tot daartoe, maar stukken bloemkool, maar bladeren, ja, ja, ja. papier, ja. reclamefolders. Verpakkingen ja. eraf doen, alles. alles. Ja, maar die karren, kunnen we nog even over dat ja, doorduwen? Ja, die kar, jij een probleem. Omdat natuurlijk, <laughs> je maakt een soort van, dat gaat over ook orde en netheid, maar ook mm -hmm. structuur. Ook voor die mensen die dan in de koolruit werken, die moeten die karren dan verplaatsen en dit en dat. Die moeten dan helemaal opnieuw beginnen. Dat, die staan dan tot die Het is een zeer kleine moeite. Ja, dat is waar. Duw uw kar tot op het einde door. Klootzakje. <lacht> <lacht> Probeer ze wat, wat krank bij te zetten. Ja, heb, ja je ja, hebt ja. je punt gemaakt, denk ik. Dank je? Dank je. Dus het winkelkarverhaal is herkenbaar voor jou. Deel gerust je mening. Praat mee, spreek Siska tegen als je durft. Maar het Amma, gedacht. nee, ik, ben, ik sta voor alles open, hoor. Het gedachte is duidelijk, Siska, herhaal nog eens. Dus als je je winkelkar van de koolruid niet tot op het einde doorduwt, dan kan je nooit een goede vriend zijn. Zo.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 Durft. Tijden veranderen. Mijn pensioen ook. Ben ik goed verzekerd? Even checken met mijn verzekeringsmakelaar. Het is een vak. Vind hem op makelaarinverzekeringen.be Wat? Harig? Nee, jarig. Hoor weer wat men echt tegen je zegt. Met hoortoestellen van Laperre. Laperre, Wij maken alle oren blij. Al 75 jaar. Van haren, van haren. Sandalen met een hakje dragen die de hele avond knellen aan je tenen? Dan kunt goed in muizenvallen trappen? Ouch. Ah, ah. en daarmee uitgaan. Oh, dat is mijn nummer. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. We sparen niet op kwaliteit, maar alleen op prijs. Daarom nu bij Van Haren zaligzittende sandalen met hak vanaf 19,99 euro. In onze winkels en op vanharen.de. Van Haren, van Haren. Bij elke stap voel je het verschil. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2.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 down van haar 35 jaar proficiat. Goedemorgen, Bij ons Siska Schoeter, die volgende week de gastvrouw is van Goedemorgen Morgen, had een heel duidelijk gedacht. Siska, herhaal nog eens kort. Ja, mensen die hun kar van de uit niet tot achterdoor duwen, kunnen volgens mij nooit een goede vriend zijn. Want dat getuigt van een asociaal gedrag, een egoïstisch gedrag, dat onbegrijpelijk en onvergeeflijk is. Zoveel reacties binnengekregen. Maar Charlotte van het Nieuws, je hebt nog een goede opmerking. Ze dus heeft iets bijgeleerd. Ik kan mij ook ergeren aan mensen die de pijlen niet volgen op de grond. Dus de, de looprichting in de koolruit. Als je dan tegenrichting begint te lopen, dan is heel de boel ontploft. Maar ik, ik heb nog nooit pijlen gezien. Er zijn pijlen. Dat komt heel veel binnen in de Dus ik denk wel dat er pijlen zijn. Maar je kan toch in twee richtingen. Um... Je kan toch met twee karren naast elkaar in de... Hatelijk. Maar nee, er staan toch altijd bakken voor of een trapje. En dan zet je dat aan de kant. Hè. Je kunt je handen, je arm, je arm, je handen gebruiken hè. van de verre? Maar mijn zoon gaat, ga... nee. gaat er altijd gaan opstaan. Ah, ja, maar ja, dat is feest. Leuk. Kom, je moet wel als een feest maken. Maar, maar uh, reacties die binnenkomen erop. Marieke Bakkaert uit Brakel zegt volledig eens met Siska ik neem altijd de verste rij om mijn kar terug te plaatsen want ik vind het tristig voor de rij met de minste karren. Snap ik, de verlaten rij. Ook lief, hè. Ja, dat is echt waar. Dat zijn zo wat, ja, de karren, de lelijke. Of zo, en dan kom we pakken de verste kaart Ja, westerij. verste zegt, groot is, kan u nog recht in de mensen een gezicht zeggen. Maar, nee, nee, zo... dat ga ik niet doen. Nee, nee, dat ga ik niet doen. Ik durf in Thames, durf ik niet ah, Er zijn veel mensen met een enkelband daar. <tie> oh, maar zeg dan nu toch niet zo'n ding. Maar wat, is dat zo gemiddeld? Heb je dat nog niet gezien? Bij ons. Nee? Ja, schattig zo. Schat. Dan meen je. Alleen je moet beter kijken. Nee, dat durf, durf ik niet. Alleen een enkelband. Ga ik daar wel <tie> beginnen op letten bij de mensen in Thames? Oh, garme. Anne uit Gent zegt, ik plaats mijn karretje voorin tussen de beugels om te tonen dat ze, dat ze geen muntje nodig hebben. Ja. En dan, Jan Willems, die zegt, Siska heeft 100 gelijk. Spijtig genoeg is respect in deze tijden ver te zoeken. By the way, Siska is voor mij een hete berin. Oh. Ah. Helemaal, hè. dag. elke briefshow uithalen. Hey, Goedemorgen, Dag allemaal. Hoi. Ja, Nog even uh, aansluiten op de opmerking van Siska. Vertel eens. Ja. Dus als trouwe kolruid, winkelaar, um, herger her ik mij soms aan het feit. In de uh, karrenspanning zelf heb je platte karren en gewone karren. Ja. En dan merk ik dat ze de gewone karren bij de platte karren zetten en omgekeerd. Oh. Ratelijk. Nee, mag niet. En dus nee. dat vind ik ook niet leuk, zoals Siska zegt. Ha, ik snap het. Het is zo simpel, het is wat ja. Kim ook zei. Hè. Je doet dat thuis ook niet, hè? Ja. Platte kar bij voilà. de andere karren Ik heb thuis wel geen platte kar. Dat, dat is zo, zo simpel om dat eigenlijk op zijn plaats te zetten, op de gewone rij te zetten. En toch, ja, ja kijk. Wat ik ook al in vind... heb ik het nog vastgesteld. Oh, ja. Ja, in, in de stad zie je dat soms wel dat mensen gewoon zo'n kar meepakken naar huis. Ja, maar, Van, maar dat jammer. snap ik nog ja. wel. En dan thuis uitladen en dan terugbrengen. Als ze, ze Ja, en dan heb ik zo zin om die ja, kar eigenlijk zo... zo te gaan terugbrengen naar de winkel, maar bon. Ja. Dat is heel tof. Dus... Hoeveel kost zo'n kar? Je moet ze echt terugbrengen, want mensen schrikken daarvan. Ik vind dat dat heel duur is. Zo'n kar kost 150 euro. Dus als je elke maand vijf karren opnieuw moet aankopen, ja, reken maar uit wat dat op een jaar kost. Ja, ja, A, op wel. een jaar? Nee, dan ga ik niet gaan uitrekenen. Maar maar wel, niet. Ja, maar dat is heel veel geld, dus... Ja, ah, dat is waar. Maar gewoon... Zet ze ook even terug. Dankjewel. je wel. Super kleine moeite. superkleine moeite. Superklein. Ja. Respect voor elkaar. Belangrijk. Het is exact half negen intussen, zo meteen het nieuws. Bij jou in de buurt, heer Charlotte Kroon. Goedemorgen, minister van Justitie van Kwikkenborne zegt dat onze inlichtingendiensten goed werken, maar toch is hij bezorgd over de mogelijke aanslag die gisteren vereideld werd in ons land. Gisteren pakte de politie zeven mensen op op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen en Gent. Ze zouden Tjeetjeense aanhangers zijn van terreurgroep IS. En Brussel gaat vanaf volgend jaar het aantal deelsteps beperken. Nu zijn er 21.000 toegelaten. Volgend jaar mogen er dat nog maar 8.000 zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. In Zulte trekken CD&V en N-VA onder de naam Verbindend Zulte samen naar de kiezer. Dat hebben beide partijen gisteravond bekendgemaakt. Dat is opmerkelijk, want CD&V zit in de oppositie in Zulte, terwijl N-VA in de meerderheid zit. Al is de partij mathematisch niet echt nodig om de meerderheid te vormen. Eerder raakte al bekend dat coalitiepartners Open Zulte en gezond verstand zulten samensmelten tot één partij. Dus dat de twee overblijvende partijen in de gemeente de krachten bundelen, is logisch, zegt Wart Baart van NVA. Uh, Open Zulte had de keuze gemaakt om uh, samen te gaan met GVZ. Um, ze hebben ons dat wel heel correct meegedeeld, maar meer dan een mededeling kwam er niet. En ja, we zijn de kleinste uh, partij in de gemeenteraad. We moesten ook wel op zoek gaan naar oplossingen en er zijn weinig gesprekspartners dus CD&V is een heel logische keuze CD&V zit met zes zetels op dit moment in de oppositie de partijen besturen decennia lang zulten maar in 2012 werd ze naar de oppositiebanken verwezen op de sportsite in Lovendegem bij Lievegem hebben archeologen resten uit de ijstijd teruggevonden, dat is de tijd van de mammoeten, Lievegem gaat de sportsite uitbreiden en daarvoor werd het terrein blootgelegd voor archeologisch onderzoek, eerder werden ook al sporen uit de middeleeuwen en de tijd van de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 In de app van Veerten Nieuws vind je foto's. De komende twee jaar wordt een rapport opgemaakt over alle vondsten. Daarna bekijkt Lievegem of ze die in de gemeente houdt... of ter beschikking zal stellen van een provinciaal depot. En Kaprijke heeft er binnenkort een gloednieuwe toeristische trekpleister bij... de langste tunnel van het land. Het gemeentebestuur wil meer toeristen naar Kaprijke lokken... trok 20.000 euro daarvoor uit om een nieuwe toeristische attractie te maken. Inwoners, verenigingen en bedrijven mochten dan ideeën lanceren. Het publiek mocht daarna stemmen en nu is een weer. Gekozen. Het is dus de langste wilgentunnel van het land geworden. En dat is een idee van Stefanie en Céline. Je hoort Stefanie. Wij denken aan een wilgetunnel van 75 tot 100 meter lang. Uh, daarvoor moet er eerst de constructie gebouwd worden. Maar dat dan metalen bogen geplaatst worden. Die worden onderling verbonden met staalkabels. En daar rond worden dus wilgentenen geplant. Wilgentenen die het snoeiafval eigenlijk zijn van de wilgen. Wilgen die hier in onze streek ja, heel vaak voorkomen.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 Mona van het verkeer. het is drie over half negen. Vertel eens, hoe zit het met de problemen? Het blijft vrij rustig deze ochtend. Op de Antwerpse ring naar Nederland wel goed uitkijken bij Antwerpen-Oost. Daar is nu één rijstrook dicht door een ongeval. En je staat daar tien minuten in de file. Wie naar Antwerpen wil, die schuift ook tien minuten aan... vanaf Kruibeken en tussen Aartslaar en Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel ook tien minuten bij... tussen Wezenbeek en Saventem. En er rijden nog geen treinen tussen Boom en Puurs, wel vervangbussen. Belangrijke vraag van Luc van Geel Die vraagt echt niks zinniger te bespreken dan winkelkarren. Uh, nee, Luc? ik niet. Nee, op nee, dit niet, moment. Nee, nee. nee, nee. Ja. nee, nee. Echt niet. Heel veel nee. mensen die er een mening over hebben, Luc. Ja, sorry, Luc. Dat is niet erg. Profile. Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be.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 Newton-John, volgende week Siska Schoeter in Goedemorgen Morgen Jouw Gastvrouw en vandaag heeft ze iets gelanceerd over winkelkarren. Siska, dit moet je horen, Christophe Rutte uit Ernat heeft ook nog een goed verhaal over winkelkarren. Goedemorgen Christophe. Goedemorgen iedereen. Wat heb jij als barbecue toestel zien gebruiken ooit? <laughs> Nee, nee. Ik heb na twee jaar uh, in de Koolruitwinkel gewerkt, recht over de campus van de VUB in Oudergem. Uh -huh. En daar werden de karren van de Koolruit gebruikt als barbecue-toestel door studenten. Ik mag daar niet mee lachen, hè? Nee, maar hoe? Maar Hoppa, hoe? 150 euro in vlammen op. Wacht, uh, en hoe doe je dat nee. dan? Die kolen vallen daar toch door? Uh, nee, nee, want uh, dat waren nog karren met een, uh, een ijzerplaat onderaan. Dus een volle plaat. Dus o daarop zetten ze de auto kool stuur maken. En dan. Uh, Daarbovenop in de kar zelf, daar het vlees op gezet. En daar maken ze de barbecue dan Ik vind dat nu wel creatief. Dat is wel. Ja, voor afgedankte karren. Het zijn studenten natuurlijk, maar dat is. Voor afgedankte karren. Oh, Ja, ja. Maar we waren niet allemaal afgedankt. Dus we moeten die terug gaan halen. En we moeten die ook natuurlijk kruiselvrij nog mogelijk wat te recupereren. Nee, dat is niet tof. Dat is de hashtag niet goed bezig. Oké, dankjewel voor je reactie, Christophe. Een heel fijne ochtend bij ons nog. Oké, okay, dankjewel. Fijne dag nog. <laughs> dag. Toch raar. Ik heb er nog oude staan. brengt mij op ideeën. Maar zijn dat geen uh, plastieke karren in de delis? Uh, maar wel, mijn oude zijn nog ijzeren. Dus, oh, ja, voilà. hmm. Die kunnen nog dienen. Ja, als je maar die kijk. plastieken gebruikt met een beetje PFOS, ja, dat, dat, dat. Dat valt het minder mee. Blech. Nu zondag kun je in Brussel hardlopen voor de goede zaak, lieve mensen. Dan is er Wings for Life World Run. Een unieke loopwedstrijd. Lopen, stappen, rollen en ze zorgen zo voor geld voor de Wings for Life Foundation. Het is belangrijk, want die willen ervoor zorgen dat mensen die niet meer kunnen lopen, dat wel opnieuw zouden kunnen. Als je meedoet, dan doe je dat onder andere voor Stam. Een prachtig jongen van acht jaar uit Brecht. Margot van de Regio. Margot van de regio! Kun je nu horen en zien, staan ook in de app van Radio 2 en op VRT 1. Margot, goedemorgen, vertel eens. Goedemorgen. Ja, we zijn hier een beetje aan het uh, opwarmen... ...in de prachtige, mooie, uitgestrekte velden van Brecht. Want zondag gaan Wouter, Stan en uh, de mama... ...jullie gaan meestappen, meelopen voor die Wings for Life. Jullie gaan Stan uh, voortuwen in de rolstoel. Stan is zeven jaar. Twee jaar geleden is er jullie echt iets... Ja, heeft het nood bij jullie toegeslaan, hè, Wouter? Uh, ja, klopt. Uh, Stan is uh, van bulllozer gevallen. En, uh, na een lange onderzoek heeft hij uh, de vaststelling gekregen van een dwarslezing. Uh, hij is verlamd vanaf zijn navel. Uh, ja. Ja. <laughs> dus, uh, ja. Jullie wereld stond helemaal op zijn kop. Ja, dat is uh, een hel, ik kan het niet anders beschrijven. Uh, ja, dat zijn rampen. Ja. En hoe gaat Stan er zelf mee om? Uh, dan zelf, ja, dat is een kind van zeven jaar. Die leeft van dag tot dag en die heeft er nog nooit een traan voor gelaten. Ja, gewoon. Ja. normaal goed. Ja, ja. Um, mm. hij gaat nooit meer kunnen lopen. Dat, of dat is toch wat, wat er ja. op dit moment verwacht wordt? Die vaststelling hebben wij toch gekregen van de dokters. Um, ja, wij hopen natuurlijk met nu de Wings for Life uh, wiltrum dat er heel veel geld ingezameld gaat worden... En dat er heel veel onderzoek gedaan gaat worden naar ruggenmerglitsel. En dat daardoor hopelijk ja, ooit toch nog een medisch wondermiddel komt. Dat niet enkel onze stam, maar de vele andere mensen met ruggenmerglitsel... Uh terug kunnen laten stappen. Ja. ja, En daarom is die wedstrijd, of ja, wedstrijd is het eigenlijk niet, het is een evenement, uh, zondag voor jullie enorm belangrijk. Uh, dat is echt ook wel een cool evenement, hè, want wereldwijd om één uur, stipt één uur onze tijd, gaan meer dan een miljoen mensen wereldwijd lopen ten voordele um, van dat onderzoek. Inschrijvingsgeld is daarom enorm belangrijk. Je kan bij ons lopen in Brussel, maar je kan ook op verschillende plekken in, in Vlaanderen starten. Jullie doen dat vanuit Wustwezel, want Wustwezel heeft ook een belangrijke betekenis voor jullie. Ja, absoluut. Uh, in Wezel is de AFH, uh, Athletes voor Hope Revalidatieweide. Uh, dat is een project opgestart door Mark Hermans. Uh, ja, daar gaan ze stan wekelijks revalideren in een staprobot. Uh, stan moet dagelijks recht staan in een staanplank voor de bloedtoestroming ...en voor, uh, gewoon voor alles voor zijn lichaam goed te doen. Uh, en hier in West Wezel heeft Mark iets opgestart waar de, een staprobot staat. Daar staat stand dan in waar hij de stapbewegingen doet waardoor dat zijn gewrichten en zijn ja, bloedbanen en alles beter gestimuleerd wordt. Um, ja, en omdat dat eigenlijk helemaal opgericht is ten voordele van zo'n mensen, om zo'n mensen te kunnen helpen, is daar ook een startpunt van de, uh, van de World Run. Ja. Van, van de Wings for Life, geen probleem. Ja. Uh, inschrijvingsgeld, een slordige 25 euro, maar die kan voor jullie heel veel betekenen. Wat kan dat inschrijvingsgeld voor jou voor stand doen? Uh, ja, gewoon. Daar wordt onderzoek meegedaan naar een oplossing voor al het ingezameld geld gaat rechtstreeks naar één grote pot. Um, van die grote pot daar kunnen alle professors en mensen die onderzoek doen naar letsel hun voorstel indienen van kijk, dat kan misschien een oplossing zijn... of wij denken dat dit misschien kan helpen. Elk project wordt project per project bekeken. En het volledige bedrag wordt dan gesteund aan de mensen die het meest... Ja, innovatieve of het meest beloftvolle project indient en dan kan daar nog meer onderzoek naar gedaan worden, waardoor dat dan hopelijk ooit toch iets gevonden wordt ja, het is ja? superbelangrijk, dus ik stel voor pak er even, als je thuis zit, uw agenda bij als je zondag nog niks te doen hebt schrijf je dat nog in, want het kan nog, je kan overal in Vlaanderen starten, ik weet het weer gaat niet super zijn, maar het mag ook niet te warm zijn om te lopen. Nee, absoluut het is voilà. ideaal. Voilà, het is ideaal, dus kom aan schrijf je nog even in, want het is kei belangrijk. en er is geen slecht weer, er zijn alleen slechte kleren dankjewel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 Ik ben Koen Krukken. Kim en Siska, jullie zijn een enorme fan van Beyoncé. Mm -hmm. Overtuig ons allemaal, waarom moeten we allemaal fan zijn van Beyoncé? Ja, Beyoncé, die, die noemt zichzelf al Queen Bee en ze is ook een queen. Je kan ook nooit zo groot worden zonder keihard te werken. Ik denk dat dat echt de mm. hardste werker is van ons allemaal. Ze houdt het al heel lang uit met Jay-Z. En eerlijk, die haar nummers gaan altijd over iets in elke fase van je leven, bij elke emotie, bij elk ding. Zij heeft er een nummer voor. Ja, voor mij gaat het ook, dat klopt allemaal wat Kim zegt, maar voor mij gaat het ook over een soort van power, die, die voor een hele generatie meisjes en vrouwen, denk ik, heel belangrijk is geweest. En ik denk dan vooral, en ik mag daar eigenlijk niet over spreken, maar ik geloof voor een hele generatie meisjes en vrouwen van kleur, dat zij een heel belangrijke vrouw is geweest op deze planeet. En nog altijd is, en ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, het gaat over jezelf mogen zijn, maar ook ja. trots mogen zijn op wie je bent, van waar je komt, trots mogen zijn dat je een vrouw bent, want. Dat is echt nog altijd op de dag van vandaag een groot probleem. Dat vrouwen uh, overal ter wereld gewoon nog altijd minder kansen krijgen. Nog altijd onderdrukt worden, waar dan ook. Ik heb het dan zelfs nog niet over ons land. En mensen als Beyoncé zijn nodig. En zijn heel belangrijk en kunnen iets veranderen. En ze doet dat ook echt. En los daarvan, als je naar zo'n concert gaat, je loopt rechter. Je loopt rechter als je daar, daar buiten komt. Ze doet jou iets voelen waarvan je denkt van... Ik ben het waard, wat het ook is. Ze geeft jou een soort van... Ja, Kracht wat echt heel straf is, want ik heb er tussen 41 het. jaar. Je gaat het doen. Op zondag ja. 14 mei, Koning Boudewijnstadion. Er waren 50.000 plaatsen. Die kaarten waren op één uur uitverkocht. Wij houden hier Beyoncé Weekend op Radio 2. Je moet gewoon even je top 3 delen op radio2.be. Misschien dans jij hard mee op Beyoncé. Huh -huh. Er is een luisteraar die dat al gedaan heeft. We bellen die nu met de Radio 2 telefoon. Hallo met Jogoris. Jogoris, vertel mij gewoon wat jouw favoriete Beyoncé-song was. En misschien kan je wel naar Beyoncé zelf. Wat oh. zeg het, zeg het, wat is jouw favoriete ja. Beyoncé-song? Ehm. Um. Um. Stress. Oh, Ik ben niet al van mijn melk. Ja. Het begint met Crazy in Love. Crazy in Love? <lacht> crazy in Love, dat was het. Crazy in Love, ja, goed, joh, goed! Jij gaat naar Beyoncé. Geniet ervan en al die anderen. gaan nu naar radio2.be. Zet daar je top 3 even vast. En misschien bellen ze jou wel van het weekend. Dit is samen met Coldplay. him for the Weekend. Co-play en Beyoncé, him for the weekend. Volgende week dus, zit ik in Liverpool. Kim, jij? Nee, in een niet. andere pool. In een andere pool, <laughs> mooi. En Cisca is jouw gastvrouw in. Goedemorgen, morgen. Inspecteur Sven, zo meteen om negen uur. Met jouw mooie groene hoed. Ja, fantastisch, hè? Staat jou. <laughs> Speciaal goed, Staaf. We gaan het hebben over collect-and-go. Jullie lijken me wel van die collect-and-go-types. Mensen die daar te veel bestellen. Je bestelt uh, één banaan en je krijgt... <laughs> Uh, ja, je betaalt zes bananen bijvoorbeeld, en je krijgt zes trossen bananen. Ja. Die verhalen zometeen bij de inspecteur. VRT Radio 2. Elke dag telt voor twee. <middels> radio 2 elke dag telt voor twee je kan ontspannen of je kan heerlijk ontspannen. Gewoon thuis in je eigen welnisparadijs van Gervie.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 Boodschappen online bestellen. Je moet je hoofd erbij houden. Soms bestel je zes stuks, krijg je er zes keer zes. Bijvoorbeeld hilariteit na het nieuws. Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2. Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul.